Na na na na na na Hoogstraten aardbeien. Ik zie dat duffel alweer van de partij zegt Mirjam van den Broek. Vind ik goed. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Dus bij deze ook kapellen en Gent. Een beetje Bruggen ook wel. Oh, ja, Je bent gisteren nog in Brugge geweest? <laughs> ja, naar Joep van het Hek. Oké, okay. laatste show. maar mijn ronde. De cabaretier. Ja. lekker bezig. Beetje temsen erbij. Een <laughs> beetje wel, ja, we zijn eh. ook. Je waardschool, een beetje. Ook alles. <laughs> Goedemorgen Vlaanderen. Het is drie over zes. Hier. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Hey! Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Waar is de vroegste vraag? Ja, die is er even niet meer. <lacht> ja, maar Danny, Danny van Langenankeren, die, die mens is postbode. Dus op dit moment in houthalen en al brieven aansteken in de, de brievenbussen. Uh, Danny, ja, geen probleem, een vroegste vraag? Alles komt terug. Ja, um, hoe is het, zou ik zeggen? Ah, wel, dat is nu eens een goede vraag om het weekend in te gaan. Ja. Hoe gaat het met jullie? Meestal op vrijdag toch een pak beter gewoon. We gaan het te weten komen. Kom aan, dan maak het even concreet. Hoe is het? Deel het even in de app van Radio 2. En ook als het niet goed gaat, delen, hè. Ja. Zet er ook bij waarom. Kunnen we er misschien iets aan doen? Het wordt een mooie vrijdag. Goedemorgen. En we gaan naar Texas. van Texas zeggen ze tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup ja het is allen Tup, tup, tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup, dit tup tup tup tup tup tup tup het toch wel. Het is vandaag 2 juni vrijdag Vrienden van de Show. Het is trouwens de dag dat je hoort op Radio 2 dat er uitbaters in een restaurant slechte recensies krijgen, omdat hun zoon bij Reuzig omzat. zat. Daar gaan we het straks even over hebben. Hij was niet aanwezig op de doop, hè? Ook dat nog, ja. Straks meer. Dat weer blijft normaal gezien gewoon veel zon als de wolken weg zijn. Misschien een lekker minder warm, ook aan de kust. Ik had gisteren nog iemand die zei van... Ja, zei Jassan, dat het uh, weer is, maar aan de kast is goed, hè? Ja, wel. Ongeveer. De zijbries. Ja, ja, ik snap het ook wel. Ja. Charlotte kan dat wel beter zeggen, maar als computer oh, ja. doet het goed. Ik zie, ik zie mensen ja. met, uh, met iets van die windstoppers aan de zenuwen. Ja. Jongens. Ja, het verschil is super groot. Mm, dus uh, goeie moet er allemaal. Het nieuws van de dag: dat hoor je tussen half acht en acht hier bij Radio 2 in Goeiemorgen Morgen. Het is groot nieuws. gaat heel veel indruk maken op jou. Dus zorg dat je goed kan luisteren en zorg ook dat je neerzit. Het gaat over wiltura. Ja. En dan in het kader van, hoe is het? En wel, iemand die nog zei van... Hallo, ik ben Koem Krukken. Niet zo goed, want Koem Krukken mag niet meer mede met de kerstshow van Samson en Marie. Ja, dat is toch een icoon. Alleen meneer Spaghetti. Vernieuwing, zo gaat dat. Nu is er brandweerman Bill. Ja, ken ik niet meer. Ik weet niet wie dat is. We nou, gaan met je kinderen binnenkort wel, hè? Maar ja, brandweerman bill het klinkt wel veelbelovend, vind ik. Ja, ik zie wel. Mag jij jou redden? Ja, dat weet ik. Ik moet hem weer zien, hè? Ik heb hem en, zelfs nog niet gezien. Hij wordt gespeeld door Mathieu Terrein. Ja. Het is niet waar. Oeh, het is hier warm. Oeh, het is een brachtje. <laughs> ik sta in vuur en vlam. <laughs> maar goed, kijk eens naar de luisteraar. Hoe is het met de luisteraar, Kim? Het uh, gaat soms goed, soms minder goed. Karin Roemans uh, die is gisteren gaan eten uh, met haar jongste. Ik vermoed dat het dan haar jongste kind is. Dus het gaat heel goed. Ze geniet nog na. Top. Daan Leijnen zegt, met mij gaat het onwaarschijnlijk fantastisch en ik ben blij dat het weer weekend wordt. Ja, ja. Wim Meus heeft een iets moeilijkere dag, want hij heeft een zonneslag opgelopen en al een uurtje wakker, maar wel misselijk. Uh, dus misschien ook een goede tip: opletten voor het zonnetje dit weekend. Dus maar, komt allemaal goed. Ja, toch mee opletten en smeren en petje op. Hè. Ja. Het is 14 over 6 en Marijke de Pester uit Korte Mark. Dag Marijke, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Hoe is Marijke? Goedemorgen Kim. Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Ah. Ja, Marijke, hoe gaat ie? Dat gaat niet, of tenminste, dat zit. Het zit, oké. Ik moet mijn blijven liggen, ik ben met een gebroken voet. Ai. In het net. En nu weet ik wat het betekenis waarvan dat, dat komt, een blok aan je been. Ah, ja. Dat is waar, maar kijk, we hebben speciaal voor jou Goedemorgen, Morgen vanmorgen, zet VRT 1 op en we zwaaien even naar jou. Zie zo, Marijke. Zie zo. succes. Ja, Dankjewel, je Dank ook... je wel, da -da. is ook een liedje van Sam Goris en Marijke. Dag. Ja, ja, Marijke, ja En van Samson en Gert, zwaaien. Ook maar fijn ook, Zwaaien. Zwaaien. Ja. zwaaien, juist. Dit is Aaron Blommaert met misschien een nieuwe zomerhit. Ik heb er lang over nagedacht. Zonde. We hadden het goed zoals het was. Maar jij bent toch beter af. Met hem in je verleden, schat. We konden het jaar.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 Houd je tegen. We hebben een klein berichtje binnengekregen naar het ziekenhuis. We mogen niet zeggen van wie, maar het begint heel mooi. Lieve Peter, ben je net gewekt met je stem door mijn ziekenhuisbuur Charlotte in het AZ Groeningen. Wil je eventueel zeggen dat ze haar radio een stuk stiller zet? Misschien luistert ze wel naar jou. Dankjewel. Ik lief mijn naam niet te vernoemen. Geen probleem, Wouter. Sorry. Het <hacht> is niet waar, oh, niet waar, niet waar. Het is bij deze geregeld. Hopelijk heeft ze het gehoord. natuurlijk. Maar natuurlijk, lieve luisteraar, het is om te horen wat we zo meteen allemaal gaan vertellen. Want het gaat onder andere over Heusgo, moeten we nog eens over hebben. En ook een prachtig verhaal waarom je toch je gras nog niet mag maaien dit weekend. Over twee minuten. Heb je al gras, hij? Nee, Even, niks. Je, nog, je, nog geen gras, nee. Vandaag vieren de Italianen hun nationale feestdag. En ook op DAB Plus en VRT Max feesten we mee. Radio 2 Beni Beni, Viva Italia. Proef een hele dag lang de zuiderse sfeer. Alles wat je nog niet wist over La Bella Italia. En geniet de hele dag van extra veel Italiaanse muziek. l'anima. Met deze namiddag de top 30. Radio 2 Beni Beni, Viva Italia. Vandaag op Radio 2 Beni Beni, de nieuwe. Nieuwe Digitale Radio. Exclusief op DAB Plus en in de app van VRT Max. Ciao! Als je meer wil weten over beleggen, kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet op de beurs spelen zoals op het veld. Hè? Trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja...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 Ontdek het antwoord deze zomer met een MSC-cruise. Geniet van alle entertainment aan boord. MSC Cruises. Ontdek de toekomst van cruisen. Bij reisagent of op msccruises.be Wang van Telenet maakt... Ga een keer allemaal offline? Mama zit in een call. Totaal overbodig. Want met Wang van Telenet geniet je thuis en onderweg van onbeperkt internet. Nu zelfs 12 maanden lang met 10 euro korting per maand. Voorwaarden op telenet.be Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi 1 kilo verse perziken voor de knaldiprijs prijs van maar 2 euro. Zacht van buiten, steengoed van binnen. En vol vitamine om slim aan de examens te beginnen. Aldi, altijd slim? Met een keuken van de keukenbouwer ben je er klaar voor. Geniet deze maand van 30% korting op meubilair, toestellen en sanitair. De keukenbouwer. Leven, koken, genieten. Dat was toch een goede reeks, man? Ken je er nog Medisch Centrum West? Nee. Ja. ja, hè? Ja, ja, ja. Dat is fantastisch. Dat een ziekenhuisserie uit Nederland. Nederland. Ja, ja heel allemaal. Maar vooral een geweldig begin, jongen. <tieden> <tieden> Hoog voor jou, weet je? Het, ja, het is, het is wel goed. Goed, Robert, die gaat vandaag in de tuin werken. Heel veel goede moed aan mee, als het niet te warm wordt, Robert. Maar vooral, dit is toch wel het nieuws van, uh, van de laatste dagen. Het hele reuzig verhaal. De haat blijft groot. Mensen vinden dat ze niet hard genoeg gestraft zijn na de dood van Sandadia tijdens die studentendoop. En de namen, ja, plots zijn die wel overal aan het uh, opduiken. Charlotte, wat is er op dit moment aan het gebeuren? Het gebeurt niet alleen online, in video's op YouTube en TikTok, hè, zoals we gisteren hoorden over uh, ACID, die hmm. namen had gelekt. Maar uh, in Gent hebben onbekenden ook namen van reuzengommers in graffiti op de stadshal uh, gespoten, samen met het woord moordenaars daarbij. In Antwerpen kreeg de Sterrenrestaurant slechte recensies, valse reservaties omdat hun zoon bij Reuzegom was, maar hij was niet bij die dopen aanwezig. Nou, oh, waarschijnlijk toch. Nu, het ding is, mensen spelen zelf voor rechter, is een beetje uit de hand aan het lopen. Ik zei ook al, van ja, die namen van veroordelen meestal de dag erna staat dat ook in de krant, komt het op televisie. VRT Nieuws heeft heel duidelijk gekozen om die namen niet te publiceren, zelfs niet na de veroordeling. Leg eens uit waarom niet. Het zijn strikte afspraken eigenlijk met de Raad van Journalistiek, ook andere nieuwsredacties doen dat, dus veel kranten, daar ga je die namen zeker ook niet lezen. Hmm. Maar die namen worden genoemd als het over heel ernstige feiten gaat, die maatschappelijk relevant zijn. Of als het zeker is dat iemand schuldig is, bijvoorbeeld Ronald Janssen, Mark du true, dan worden de namen meteen vernoemd. Maar hier is het natuurlijk ook een zwaar feit, hè? daar kunnen we niet omheen. Mm -hmm. Maar de rechter oordeelde dat Zandadia niet opzettelijk gedood is en die reuzegomers die studenten hebben achteraf laten weten dat wat ze deden dat dat eigenlijk fout was. Mm -hmm. En daarom is beslist... Oh, ja. ja, eigenlijk vanwege hun gedrag ook tijdens dat proces, om, om die namen niet te noemen. Mm -hmm. En ook als ze dan, mm -hmm. hè, ze zijn nog jong, als ze dan terug in de maatschappij komen, dat ze dat eigenlijk op een soort van ja, zorgeloze manier kunnen doen. Is dat bij andere uh, jonge daders ook het geval, dat ze daar rekening mee houden? Het hangt van de feiten af, maar als ze echt nog een leven voor zich hebben en opnieuw in de maatschappij moeten kunnen terechtkomen, dan worden ze daar wel voor beschermd. Ja. En vooral schuld in zich. Ja, voilà, inderdaad. Dat soort dingen. Er ja. al nog veel over gepraat worden, je weet waarover gediscussieerd, maar... Uh... Als je van het weekend denkt van dat gras het moet af, er is nu een oproep. De intercommunales die je afval verwerken, die vragen van je het nog niet helemaal doen, maai, mij niet. Op de maand mei waar je niet kon maaien is er net voorbij. Waarom mag het niet gemaaid worden? <grijg> het is 2 juni en het is al crisis in de containerparken. Want er werd dus gevraagd he, om niet te, te maaien. En dat is goed voor bijen en andere insecten. Maar nu het juni is, gaan we dus massaal gras afrijden. Uh -huh. Al één dag lang, de tweede dag. En crisis, uh, die grote hoeveelheden gras, die kunnen ze niet verwerken. Ze kunnen het niet aan in de containerparken. En vooral lange sprietengras lezen we in het nieuwsblad, die zijn het probleem. Lange sprietengras. Ja, voilà. Sneuurgras. Kijk, het is... Uh... <grijg> Dus een ah. beetje wachten nog. Het is woestijn. Nog altijd, ja. Het is nog steeds woestijn. Maar volgens mij is daar een bepaalde soort dier wel gelukkig mee. Dat is in. Dat is, dat is nieuw zo. Dus kijk, daar zal het alleszins niet gebeuren. Maar goed, je gaat vrijdag of niet, het wordt weekend. En Queen is op de radio. I feel like. A good time, I'm having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws. Goed, heb je Albert Solera al ontmoet? Nee. Die zou je leuk vinden? Ja, waarom? Ja, dat is een hele mooie, lieve man. Jij ja, weet toch niet wat ik mooi vind? Heel persoonlijk. Jouw ja. ja, man is toch ook een mooie, lieve man? Ja, dat vind ik, maar dat is toch subjectief? Dat is waar. Later meer nieuws daarover. Zometeen het nieuws uit jouw buurt, eert Charlotte. Goedemorgen. In het Antwerpse district Deurne zijn vier mensen in levensgevaar na een brand gisteravond in een appartementsgebouw voor begeleid wonen. Twee andere mensen zijn licht gewond. En wie zijn auto niet op tijd laat keuren, zou voorlopig geen boete meer moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Peters. De laatste maanden zijn de wachttijden bij de keuring al maar langer, waardoor niet iedereen de auto onmogelijk op tijd gekeurd krijgt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In Deurne zijn vier mensen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een brand gisteravond in een gebouw met veertien flats voor begeleid wonen. Er wonen dak- en thuislozen die ondersteund worden door Multiversum, een zorggroep voor geestelijke gezondheidszorg. De brand brak uit rond 10 uur s'avonds. Naast de vier mensen in levensgevaar zijn er ook nog twee lichtgewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Wouter Bruins van de politie. Het is heel moeilijk om nu al een uitspraak te doen over wat die brand veroorzaakt heeft. Het vuur is even heel krachtig geweest. Er is ook heel veel rook geweest. Dus het is heel moeilijk om dat zomaar te zeggen. We gaan ervan uit dat het vuur is uitgebroken in een van die wooneenheden, Maar om er echt heel zeker van te zijn, gaan we dat nog verder onderzoeken. Dus in de loop van de dag vandaag dan zal ook het gerechtelijk lab nog langskomen om de bevindingen die zij hebben, nog toe te voegen aan dat dossier. De bewoners die ongedeerd bleven, werden naar een hotel of familie gebracht. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis omdat alle appartementen onbewoonbaar zijn. De uitbaters van een toprestaurant op het Antwerpse Zuid dienen een klacht in tegen een anonieme Instagram-gebruiker die via sociale media heeft opgeroepen om het restaurant te boycotten. De zoon van de uitbaters was lid van studentenclub Reuzegom maar niet betrokken bij de fatale doop van Sanda Dia. Toch krijgt het restaurant valse online recensies, valse reservaties en haattelefoons. De uitbaters lijden daar erg onder, zegt hun advocaat Wim de Kol. Die mensen zitten in zak en as. Ze uh, zijn ondertussen 25 jaar bezig. Er is een self-made man die een, een restaurant heeft opgebouwd dat ondertussen ook een, uh, beloond is met een Michelinster en een score van 16 op 20 haal bij Goomilieu. Dat zijn mensen die daar te werk gesteld zijn, die, die daar een inkomsten uit halen en die worden nu allemaal meer slachtoffer van iemand die meent interessant te kunnen zijn, die uit is op clickbaits en die mensen belaagt en die aanzet tot geweld en haat. En dat is wat mij betreft onaanvaardbaar. En in Turnhout merken inwoners de laatste dagen prachtige graffiti tekeningen op in de straten. In onder andere de Driesestraat en de Wouwerstraat. Het gaat niet om lukrake tekeningen, maar kunstwerken die deel uitmaken van een project, zegt coördinator van de Turnhoutse Musea Elke Gromme. Wij zijn bezig met een groot beeldverhaal in de stad eigenlijk. Het heet Kind met inktvlekken. en vertelt het verhaal van Senne, een elfjarig fabriekskind dat eigenlijk werkt in de Turnhoutse fabrieken Annof 1890. En dat verhaal gaan wij inderdaad vertellen op 10 muren in de stad. En deze zomer zal je een interactieve wandeling kind met inkvlekken in Turnout kunnen doen. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we opnieuw zonnig weer. Het wordt wel wat minder warm, zo'n 18 graden. Morgen blijft het zonnig en dan lopen de temperaturen op tot 25 graden. En zondag halen we ook nog 23 graden. Maar de hele tijd blijft het wel vrij hard waaien uit het Noordoosten. En meer nieuws uit Antwerpen kan je, zoals altijd, de hele dag doorlezen op de website en ook in de app van VRT Nieuws. Mona van het verkeer. Op vrijdagochtend houden we het rustig. Tenzij? Tenzij? Ah, maar uh, tenzij het niet rustig is, hein, Mona. Ah ja, ja, wel. Ja, um, het is eigenlijk overal rustig, enkel op de e E1910. Daar moet je wel goed uitkijken. Van Antwerpen naar Brussel bij Contig. Daar is de rechterijstrook dicht door een ongeval. En je staat daar nu 10 minuten in de file ongeveer. Mensen, dat rijdt maar op elkaar. Dank je wel. Geen betere plek dan de natuur om te voelen dat je leeft...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 Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, 1 kilo verse kippenborstfilets voor de prijs van maar 7,50 euro. Dat is Belgisch kwaliteitsvlees voor een appel en een ei. Wees er dus als de kippen bij. Aldi, altijd slim. Van 7 tot 10 juni zijn het een Nissan Flash Days bij je concessiehouder. Van 7 tot 10 juni zijn het de Nissan Days bij je concessiehouder. Bon.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 met de trofeeën. Zometeen gaan we live naar de bewaker van het trofee over vier minuten. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen. morgen. Peter en Kim. Radio 2. van de ja dat ging niet over, um, over bowling of zo, of over bloemetjes plukken. Alhoewel, wel een beetje over de bloemetjes plukken. En de bijtjes. Ja, maar. Vorig weekend, lieve mensen, was Ton Baas nog zeker Antwerpen landskampioen voetbal in de Jubilair Pro League. Nou, het is niet echt gelukt. Jouw ja, man is er intussen wel geweest na de match. Ja, hij is geweest. Was hij teleurgesteld? Nee. Nee? Nee, hij vond dat wel jammer uh, voor onze stad, maar die heeft niet zo echt een voorkeur voor een ploeg. Okay. Dus hij is niet zo diehard, Antwerp van? Allee, alleen in de spionkop, hè? Zo dan met van die Bengaals vuur. Nee, nee dat is die man. Ja, dat dacht al, die mensen. Nee, nee, nee, maar het was wel jammer. het was wel ja, een miste natuurlijk. kans. Het ja. kan Union nog worden. In Brussel, Genk in Limburg, of dus Antwerpen in Antwerpen. Maar het is nog erg spannend, dus er is een helikopter met de trofeeën. Zo kan hij nog naar drie provincies. Veel vragen dus. Goedemorgen aan de baas van de Jupler Pro League en de bewaker van de trofee, Lorin Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg Lorin, waar is die trofee op dit moment? Die trofee op dit moment die, uh, staat op mijn kantoor. Dus uh, die is daar uh, in goede handen en uh, die wordt bij wijze van spreken uh, ja, toch wel overdag goed bewaakt. Oké, okay. een okay, helikopter. Hoe gaat dat precies zondagavond? Wel, zondagavond vertrekt er een helikopter. Uh, Jupiter, uh, die zorgt ervoor dat wij uh, die kunnen gebruiken en uh, die vertrekt vanuit Lindt. Uh, en wij gaan dan, uh, ja, ik denk al eens een eerste tour uh, maken over de drie plekken waar er een uh, kampioensviering zou kunnen plaatsvinden. Want als Antwerp bindt op uh, Genk, dan zal de kampioensviering in uh, de bossen al zijn en niet in het stadion van uh, Genk. Uh -huh. uh, en dan gaan wij vooral ervoor moeten zorgen dat wij op het juiste moment uh, al in de lucht hangen, zodanig dat wij uh, net op tijd kunnen landen uh, als het gaat over uh, Union, die kampioen zou worden, of Genk. Als het Antwerpen wordt, dan hebben we dus wel wat meer tijd, want uh, dan moeten de spelers natuurlijk uh, ook nog zelf de verplaatsing maken naar de volgende. Ja, wat een organisatie. En dus wanneer vertrekt die helikopter dan? exact? Wel, uh, wij gaan al uh, in de lucht hangen in het begin uh, van, uh, van de avond. Dus om half zeven, wanneer dat de twee wedstrijden uh, beginnen. Ja. Uh, en dan gaan we gewoon vanuit de lucht moeten volgen wat er, uh, wat er gebeurt. Oké, okay, veel maft. Okay, maf, en wie, en uh, wie zit daar dan allemaal in, in die helikopter? Goed, dus Het uh, ja, is, uh, is niet zo'n hele grote helikopter. Er moet oh. plek zijn voor de beker, uiteraard. Uh, Ikzelf ga, ga daarin zitten... Um, ik heb ook nog iemand uitgenodigd om mee te gaan. En voor de rest denk ik dat er gewoon iemand, een fotograaf of een videograaf ging inzitten. Die briefing moet ik eigenlijk straks nog krijgen. Maar ik denk dat we daar in totaal met zo'n vier man gaan zien. Zeg maar, de grote baas van de Jubilair Pro League, je zegt die hebt iemand uitgenodigd. Ja. Klinkt een beetje geheimzinnig. Hebben we koninklijk bezoek of zo? Hoe zit dat? Nee, uh, maar dat, uh, daar kan ik eigenlijk nog niet veel meer over vertellen. Oh, jawel, Jawel, Lorin. Bijzonder. Lorin, Lorin. Maar alleszins moet je het niet in de koninklijke sferen uh, gaan zien. Tombaas, Maar het is wel iemand bekend. Nee, het is uh, niemand uh, bekend, uh, maar het is wel iemand uh, die je heel erg gelukkig maakt. Uh, met het feit dat, uh, dat hij mee mag uh, in de lucht en uh, mee de trofee mag krijgen. Oké, okay, ik hoop dat het niemand is met hoogtevrees, anders zitten we met een probleem. Nu, Lorin, nu zondag vlieg je met de helikopter om de trofee op tijd af te leveren. See, ik vroeg me af, en ik zag dat ook op de social media, kun je niet gewoon drie bekers regelen en dan de echte achteraf, dan hoef je geen helikopter te charteren. Dat well, is natuurlijk maar één echte uh, beker. Hè. We zouden hem natuurlijk uh, kunnen laten namaken. Uh, mm -hmm. uh, maar aangezien ja, dat we toch uh, ja, willen voorbereid zijn op alles en dat we het toch wel belangrijk uh, vonden om zelf die beker uh, uit te reiken en aangezien Jupler een helikopter ter beschikking stelt, ja. Ja, dachten wij dat dit toch wel is waar de fans echt uh, recht op hebben, namelijk uh, een beetje drama, uh, een uh, mooie ontknoping en we hopen vooral dat er uh, mooi en heel spannend voetbal wordt gespeeld natuurlijk en dat we dat seizoen, ja, waarin dat we toch... Echt ongelooflijke wedstrijden hebben gezien en ja. niemand uh, het einde kan voorspellen, nog altijd niet, zelfs niet op de laatste speeldag. Mm -hmm. Ja, Dat verdient natuurlijk ook een, een ontknoping in stijl. Wat is jouw pronostiek, Lorien? Wel, uh, ik zie al mijn 26 clubs even graag. En uh, ik ben Buitserland. <lacht> <lacht> Dus uh, ja, ik, uh, ik doe zelfs niet aan promoschikken. Aan, aan uh, okay. Ik vroeg ook niks online in. Ik denk dat ik zo wat de, de enige persoon ben in België die geen mening heeft over wie dat er... Uh, zo Wacht, avond, dit, dit vind ik indrukwekkend. Loor in Parijs die geen mening heeft. Ik maak me nu al zorgen hoor. <laughs> ja, ja. Maar ja, vooral, Loor in Parijs, dat ik wens je. De job, ja. Ja, ik wens je heel veel succes met de helikopter. Doe de groeten aan prins Lorrain als hij instapt in de helikopter. En veel succes zondag. Fijne ochtend, man. Dankjewel. Dank je wel. Kom aan voor al die voetbalfans. Ik heb daar nu ook stond. totaal geen mening over hoor. <laughs> Jij, Charlotte? Die hammen in de lucht. zijn Charlotte kwijt, die zat weer ja. dansen. Goedemorgen. And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song la Essentiel, lui il aimait candide, sa bohémienne, elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche, Dieu quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. ZANG Ook die De topzangeres Mentissa, zoals Annie Zoete ook laat weten uit Roeselaren. Prachtige muziek, ja, niet alleen van Jerry en de Pacemakers, ook van Mentissa. Margot van de Regio. Nog een beetje aan het genieten van gisteren ook, toen ging Margot van de Regio naar Paul Roeland, een vergeten Vlaamse zanger uit Houten met dit liedje. Ik hield van een dorpje, huh. Zoals het vroeg. Van de beelden word je gelukkig. Check ze nog even op VRT Nieuws. Maar vandaag, jij hebt al een beetje kwijlen aan je linker. Ja, hier word ik toch ook gelukkig van. Ja hoor, op dit moment zie en hoor je Margot van de regio in de app van Radio 2. Dag Margot, goeiemorgen. Goeiemorgen. Daar sta je weer, maar vooral, hoe kun je kunst maken met eclair? Naar welke regio ga je? Ik ga naar regio Antwerpen en de vraag is vooral, hoe kan je kunst maken met 19 duizend eclairs. Dat zijn ze daar morgen van plan voor het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten, pal in het centrum. Uh, vijf warme bakkers, die gaan daar de intrigue van uh, James Ensor namaken in eclairs. Dat is zo dat heel kleurrijk schilderij uh, waar mensen gekke maskers op hebben. Oh ja. Zo kan ik het beste omschrijven, denk ik. Uh, en dus, ze gaan de chocolade in verschillende kleuren op die eclairs aanbrengen, dat schilderij vormen. En dat is allemaal om een beetje reclame te maken voor week van de eclairs. Die er eind juni aankomt. En dat is eigenlijk een week om de warme bakker een keer in de kijker te zetten. Want dat wordt helaas ook een knelpuntberoep. En een van de vijf warme bakkers die die eclairs gaat maken. Dat is Axel van Bakkerij Linz in Antwerpen. En daar ben ik naar op weg. En wel, op dit moment kun je in de app van Radio 2 ook zien hoe dat schilderij eruit ziet van, uh, van de Ensor. Ja, een beetje haar... eng eigenlijk. Hè? Ja, dat is een beetje, een beetje heel bijzonder. Dat gaan ze ja. namakken met 19.000 declares. Dat gaat goed ja. zijn, zo. Eh. Oh. Oh. Mm. En kun je dat daarna nog opeten of hoe gaat dat dan? Uh, daar zal ik u straks alles over vertellen. Maar ik denk het wel, want het zou zonde zijn om die alle ah, 19.000 ja. weg te gooien. Veel vragen allemaal. Zeg <laughs> go. Ja. Kijk toch <laughs> maar eens achter je. Er is iets op ik voel het aan alles. <lacht> ja. prachtige auto, Alweer, die daar staat van goedemorgenmorgen. Heel veel succes en over twee uur dan zien we jou bij de bakker. Dag, Marco van de Regio. <lacht> 19.000 ectares, kan er toch wel drie meebrengen voor. <lacht> maar ja. Nou, dan is schilderij nu, kan niet. Hè? Zo drie minder, dat zie je niet. <lacht> Van een van kalme chameleon, maar dan omgekeerd eigenlijk ook wel. Het is vier voor zeven. Daarnet hadden we Margot van de Regio, die op weg is naar 19.000 eclairs. Goeie vraag van Robert. Het woord éclair, waar komt dat eigenlijk vandaan? We hebben het even uitge uitgevogeld. Het komt van bliksemschicht in het Frans. Een éclair. Ja, omdat je dat blijkbaar het gebakje zou je dan snel bliksemsnel kunnen opeten. God, dat weet ik toch niet. Is dat zo niet? De pudding dat er dan altijd uitloopt en zo? hangt ervan hoe groot het is, natuurlijk. Hè? Ik vind het wel zo nogal uh, mosserig. Jullie, jullie noemen dat anders, hè? Nee, een eclair. Geen shoeken? Nee, allemaal. dat is weer iets anders, of? Ik heb nog nooit gehoord. Ah nee. Een eclair. Een eclair. Oké, okay, ik dacht dat jullie dat sugar, sugar zijn, noemen zijn dat. Een zoeken is, is, is een deegje met. Um, een soort room in en daar een beetje bloemsuiker op. Dat is gewoon iets helemaal anders. Dat is iets anders. Oké, okay, Bij ja. deze recht gezet. Trouwens, jouw belastingen hou je vast. Heb je ook vragen over jouw belastingaangifte? Deze week helpen de inspecteur en VRT Nieuws je op weg. Hoeveel kan je als student maximum bijverdienen? En waarop moet je zeker letten als je de eerste keer jouw aangifte invult? Hoe zit het met jongeren die beleggen of aan pensioensparen doen? Chris Oegira weet raad en Michael van Drogenbroek geeft tips hoe je geld kan verdienen aan de fiscus. Straks bij de inspecteur. Wil je nog meer info? Je vindt alles over jouw belastingaangifte in de app van VRT Nieuws. En vandaag en morgen kan je een hele dag terecht met al jouw vragen in ons callcenter. Wordt ook eens wakker met? Bijvoorbeeld op Sicilië. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawassier.be Het zomert nu al bij DSM Keukens. Kom snel eens langs, want bij aankoop van een keuken krijg je vijf gratis keukentoestellen. En een Borriti Keramica barbecue voor maar liefst tien personen. DSM keuken. Altijd open op zondag. Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelf gemaakt? Veel beter. Verse aardbeien. Goh. Van Hoogstraten, hè? Ah, ja, dan is het goed. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten Hoogstraten Aardbeien. Nu zondag zijn de Brico-winkels open. En ook die van Brico-Planet. Bij aankoop van minimum 10 euro. En met je getrouwheidskaart krijg je 15% korting op alles. En tot zelfs min 25% bij aankopen vanaf 250 euro. Niet te missen, nu zondag in de winkels van Brico. Brico-Planet. BricoCity en op brico.be. Voorwaarden in de winkel. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza Washeer en je ochtenden klinken zo. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op ElizaWasHier.be Dat wij de enigen zijn in dit Eén Elias, bestaan! De truth is out there. Dat gelooft niet iedereen. Net als de ongelooflijke promo van Hey. Want bij Hey krijg je tot 20 gigabyte voor maar 10 euro. Oh, nee. ik geloof het nu. Switch nu naar Hey op HeyTelecom.be Hey maakt gebruik van het Orange-netwerk. <klaars> Over een half uur erg groot nieuws over Cultura. We zal er heel de weekend en heel de dag over spreken. Zet de app van Radio 2 klaar. Elke dag, elk voor twee. VRT Radio 2. En nu 7 uur het VRT Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Er is nog altijd ophef over de zaak Dia. Ouders van reuzegommers worden onder meer belaagd. En in Deurne zijn vier mensen in levensgevaar na een brand in een appartementsgebouw. De uitbaters van een restaurant in Antwerpen dienen een klacht in tegen een anonieme die via sociale media heeft opgeroepen om hun restaurant te boycotten. De zoon van de uitbaters was lid van studentenclub Reuzegom. De anonieme oproep verscheen nadat de rechtbank vorige week boetes en werkstraffen gaf aan de studenten die bij die studentendoop waren, waarbij Sanda Diaz stierf. De zoon van de uitbaters was niet bij de doop aanwezig en ze leidden erg onder de oproep, zegt hun advocaat Wim de Kolvenaar. Sindsdien worden die mensen ook geconfronteerd met talloze, negatieve recensies van mensen die uiteraard nooit één stap in dat restaurant hebben binnengezet. En er regent het ook valse reservaties, met als gevolg dat die mensen een online reservatiesysteem hebben moeten afsluiten maar tot op het moment van vandaag en nu eigenlijk dan via de telefoon worden belaagd met scheldpartijen en zoals reservaties enzovoort enzovoort. Dus die gevolgen zijn zeer, zeer vergaand en die mensen zitten daardoor evident in zak en as. Intussen klaagt CDNV-voorzitter Sammy Mehdi op TikTok de heksenjacht aan op de populaire YouTuber ACID. Die had woensdag in een video vier namen van reuzengommers bekendgemaakt en daarna schorste YouTube de account van ACID. Mehdi wil striktere regels over het wel of niet noemen, van namen van veroordeelden. De houding moet verder bekeken worden, vindt hij. Wat ik vooral aanklaag is een frustratie dat veel mensen voelen wanneer er iemand is die mogelijk van iets beschuldigd wordt, dat daar in bepaalde media toch regelmatig de naam, de voornaam, de foto en alle informatie bijstaat terwijl in dit geval mensen al schuldig worden bevonden, dat dat niet gebeurt. En die twee maten en twee gewichten voelden aan als een gigantisch grote frustratie bij heel wat mensen. En een frustratie die ik meer dan, meer dan begrijp. En ook in Gent is er ophef. De stad dient een klacht in tegen onbekenden, omdat de namen van Reuzegomers op de stadshal bij het stadhuis gespoten zijn. De namen en het woord moordenaars zijn er in roze graffiti te zien. In het Antwerpse district Deurne zijn vier mensen in levensgevaar na een brand gisteravond in een appartement. Twee anderen zijn licht gewond. Marie de Klerk van de Antwerpse Brandweer legt uit wat er gebeurde. Onze ploegen zijn om kwart na tien eigenlijk gealarmeerd voor een brand in een appartementsgebouw, waarin veertien appartementen aanwezig waren, binnen een project van begeleid wonen. Er was, bij aankomst van die ploegen was er al een hele stevige brand die echt uitslaand was we ook heel veel rookontwikkeling die dan in de buurt is blijven hangen. De NMBS voert sinds vorige maand mensen met een beperkte mobiliteit rond die van en naar Mechelen reizen. In het station raakten twee liften defect, waardoor het gebouw niet meer toegankelijk was voor onder andere rolstoelgebruikers. Sindsdien betaalde de NMBS al 70 taxiritten, al is dat geen oplossing op lange termijn, zegt Dimitri Temmerman. We dringen er sowieso bij de fabrikant om aan om die liften zo snel mogelijk te herstellen. en Het spreekt ook voor zich dat dat niet de manier is werken met taxis waarop wij op lange termijn en assistenties willen blijven aanbieden aan onze reizigers. Maar het kan ook niet zijn dat doordat een lift niet werkt dat reizigers die assistentie nodig hebben dat ze die van ons niet meer zouden kunnen krijgen. Dus het gaat hier om een tijdelijke oplossing. Intussen is een van de twee liften in het station van Mechelen wel al hersteld. En er is een nieuwe klacht tegen acteur en comiek Bill Cosby. Een actrice en zangeres beweert dat zij in 1969 door hem gedrogeerd en meerdere keren verkracht werd. Door een nieuwe wet in de staat Californië is de zaak niet langer verjaard. Cosby werd in 2018 veroordeeld tot gevangenisstraf voor verkrachting. Die veroordeling werd vernietigd, omdat het proces niet eerlijk verlopen zou zijn. Cosby is 85 intussen en is sindsdien weer een vrij man. Het is nu niet duidelijk of er na deze nieuwe klacht een nieuw proces volgt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft in Deurne, in een gebouw waar dak- en thuislozen begeleid wonen. Vier mensen raakten daar levensgevaarlijk gewond. En in Turnhout duiken de laatste dagen prachtige graffiti-tekeningen op in de straten. De voorboden van een nieuw kunst. Project. Opnieuw zon vandaag, maar iets minder warm, zo'n 18 graden. Het weekend blijft wel zonnig en dan tot 25 graden morgen. En meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws. Morgen van het verkeer. leer of Eh, uh, Een schoeken, hè? Een Kijk, ja. De, ja maar, we maar, hebben echt de poorten van de hel opengezet. gezet. meteen over Doria. Maar vooral de problemen op een vrijdag. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar beginnen we heel rustig met 10 minuten filerijden. Van Deurnen tot de Kennedy-tunnel. Nog eens 10 richting Antwerpen vanaf Franst. Richting Brussel wat aanschuiven bij Kontig. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En er rijden momenteel geen treinen tussen Denderleeuw en Aalst. Maar in Aalst, daar noemen ze blijkbaar een éclair en schoeken. In Herentals blijkbaar ook. Uh... Ja, het is iets uit de Kempen en dan een deel van, van Oost-Vlaanderen, precies. Maar Jean-Pierre lost het op. Wij in Roeselaren zeggen niets tegen een eclair. Wij eten die gewoon op. Goed, Jean-Pierre. Dat vind ik echt. Dat is een mooie, mooie samenvatting. En ook heel veel mensen die je mening hebben over uh, ja, de moderne schandpaal. Wat moeten we daarmee doen? Heel, heel veel nog over te zeggen. Maar het nieuws van de dag hoor je over een half uur. Het wordt zeer indrukwekkend. Het gaat over Wiltura. ...blijf hier, blij bij Radio 2. Het debuutalbum van ABBA... ...is exact 50 jaar jong. Wij zorgen... ...voor een verjaardagsfeestje. Met hun grootste hits, ...jouw ultieme drie. En je maakt kans op een unieke heruitgave... ...van Ring Ring. Radio 2, ABBA weekend. Deze namiddag bij Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim... Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik leef niet meer voor jou, voorbij zijn alle jaren, waarin ik heb geloofd, dat wij gelukkig waren, en nu het leven weer van mij.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 Oh, dat was nog de song. Oh, maar ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Ik leef nu weer voor jou van Marco Borsato. Het is 2 juni, het is een vrijdag. Vrienden van de show, de dag dat je hoort op radio 2: dat er nog altijd veel te doen is rond de reuzegom-uitspraak. En dat weer blijft gewoon veel zon na de wolken. Het zijn nog een beetje wolken, spijtig. Dames, ja, die gaan weg gaan, hè? Tijd voor een zon, je moet gewoon je spullen pakken, ja. zou Marco zeggen. De zon niet, de wolken. De wolken. Ja, het, dat, ja. Goed. het nieuws van de dag hoor je tussen half acht en acht bij Radio 2 Goedemorgen, Morgen. Het is groot nieuws. Het gaat veel indruk maken um, en het gaat over wiltura. Ja. Het is echt een mooie. Mm -hmm. Maar jongens en meisjes, alles daartussen hebben we zo'n mooi verhaal nog. Beetje drama, met een, met een prachtig einde. Ja, we moeten... Naar, rustig. We moeten naar Oost-Vlaanderen, in Deinze. Peter ja. zegt nu eens pardon als je een boer laat. Ja, Sorry, het was uh, mijn kameel die even naar haar deed. Maar we moeten naar Oost-Vlaanderen, in Deinze, naar dierenarts Juliette de Pesseroy. In haar stal zou haar merry bevallen van een veulentje, maar er is iets gebeurd. Goedemorgen Juliette. Goedemorgen iedereen. Ja, beschrijf eerst eens. Wat is er precies gebeurd, Juliette? Oh ja, gelijk dat je het zegt, een beetje drama. Hè. Um, mijn marie moest bevallen, maar dat is uh, niet zo goed gelopen. Uh. Dus uh, die is kort na de bevalling uh, onwel geworden. En dan zijn we weer naar de dierenkliniek gegaan. nog, Maar dat heeft niet willen baten. Nee. En hoe ging het met het veulen? Uh, het veulen van iedereen goed. Maar uh, die was heel actief. Maar ja, die had natuurlijk geen moeder. Uh, dus ja, dat was, dus, uh, die staan nog altijd in de kliniek momenteel. Ja, jullie hebben dan een, een andere merrie gezocht, wat ik niet goed snapte. Dus een veulen kan je niet gewoon afzonderlijk opvoeden. Daar moet altijd een, een nieuwe merrie bij dan. Dat is altijd wel het beste. Um, om te beginnen kreeg veulen de eerste dagen elk uur de papsles. Ja. Dat is ja, amper haalbaar. Um, en ook gewoon de sociale vaardigheden en zo, die, die leren ze beter van een ander paard. Ja. Mm. Maar je hebt dus een andere merrie gezocht en heb je die gevonden... Na een hele zoektocht wel. Ja, uiteindelijk wel. En hoe dus, gaat uh, dat? Ja. Um, dat lijkt nu heel goed te gaan. Dus uh, Het is echt uh, een, heel, een heel lieve Mary, een hele, een hele goede moeder. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. Ik vind die wel bijzonder, want ik zie ook de beelden hier in de app van Radio 2. Dus uh, de, de oorspronkelijke Mary was een, ja, een, bruin, een bruin paard. En nu de nieuwe Mary is, is compleet wit. Is dat dan niet verwarrend voor dat veulen? Of... Uh... Die lijkt daar heel last van te ondervinden. Dus uh, nee, blijkbaar niet. Oké. Okay. Uh, ik denk niet dat hij daar heel veel bij nadenken. Gelukkig maar, ja, kijk. Dus ik hoop dat het allemaal goed uh, verder goed afloopt. Is dat nog met de vraag precies? Ja, ja maar ja, die, die, die nieuwe Mary ook. heeft die dan ook een vulling gehad? Nee. Jawel, jawel. Die heeft de veulen gehad, dat helaas doodgekomen. Oké, is het die man dus gebracht? Mooi verhaal. Ja, ah. absoluut. Dus, uh, en dat waren uh, allee, kennissen van in de buurt, maar. Ja. Die hebben het ook wel online op de sociale media gezien, omdat er zo enorm veel gedeeld is geweest. Mm. En uh, ja, die hebben mij onmiddellijk opgebeld. en eigenlijk uh, ja, ben ik onmiddellijk... Uh, en we die proberen samen te Dus eigenlijk het. was het dan echt wel een win-win voor de merrie en voor het veulen. Ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Een oh, ja, mooi ja, dat raar. Natuurlijk heb je die situaties liever niet, hè. Maar nee, ja, nee, goed. ja, Een beetje drama, maar het is wel met een, een heel mooi einde. Dankjewel. je Dieren Juliette Pesseroui daar uh, in Deinzen. Een heel fijne ochtend nog, trouwens. Het hele verhaal vind je op de website van 14 Nieuws. De collega's van Radio 2 Oost Vlaanderen hebben er een prachtig stuk over gemaakt. Dankjewel.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 See it's something i really mean that i want you happy is with me i want to see i wish that you best louis capaldi wish you the best Goedemorgen danny Goedemorgen! Danny Gerech uit Halle. Uh, los van het fantastische hey. paardenverhaal daarnet, je hebt een belangrijke mededeling. Pronostiek voor een zondag. Wie wordt de landkampioen? Union, volgens mij. Waarom? Union, ja. Uh, ja. Ik zie Brugge toch niet winnen tegen Union, zeker niet. Oeh. Union, uh, Brugge is ziek, Union is in moe winnen. Dat is sowieso al afgelegd, denk ik. Ja. En Antwerp, die, zie, die gaan ik niet gaan winnen tegen. Je. We gaan het zien, Dani. De wedstrijden moeten gespeeld worden. Maar kijk, Union. We houden het, uh, houden het in de gaten. Dus als Loor in Parijs van de, de voetbalbond aan het luisteren is, helikopter richting uh, Brussel dan. We zullen zien. Fijne hoogte, de man. Mij, voor mij mag die in Brussel blijven, want die gaat daar, die gaat daar dan een beker voor af. Jezo, we houden het in de gaten, dankjewel Danny en zometeen spelen we Punto Punto met een artiest met een E en het is niet één Niels de Stadsbader het gebeurt allemaal over uh, anderhalf minuut een artiest met een E, ken je Iros Eros Ramazzotti mm, bijna, wijt. bijna <lacht> elektrisch, hybride of benzine er is al een MG die met jou matcht vanaf 19.285 euro vind de jouwe op mg.be MG, it's a match One van Telenet maakt gaan een keer al. Mama zit in een call! Totaal overbodig. Want met One van Telenet geniet je thuis en onderweg van onbeperkt internet. Nu zelfs 12 maanden lang met 10 euro korting per maand. Voorwaarden op telenet.be. Ik sta hier bij Olaf, een fantastische beenhouwer, maar van verbouwingen heeft hij geen kaas gegeten. Als ik ik gewoon een lamp op hang, he, draait alles al in de soep. Dus hebben wij Olaf wat advies gegeven bij de keuze van zijn bakstenen en dakpannen. Ah, ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen. En valt het in de smaak bij uw klanten? Nou ja, om duimen en vingers bij of te Kijk, of je nu veel of weinig af weet van verbouwingen, Wienerberger heeft altijd de geschikte dakpan of baksteen. Kom langs in onze showrooms in Londenzeel of Kortrijk, ook open op zaterdag. Wiener Berger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Zo, mijn profiel is oké. Okay. Was ook ik? Eens kijken. Ze moeten klassen hebben, een mooi figuur, praktisch zijn, liefst ook zuinig. Want, ja. Met MG heb je altijd een match. Elektrisch hybride of benzine? Er is er alleen vanaf 19.285 euro. Vindt de jouwe op mg.be MG, it's a match Punto Punto Punto Punto Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta Zoek met de eerste letter het juiste antwoord Tom Bosmans uit Antwerpen is logistiek verantwoordelijk Goedemorgen Tom Goedemorgen, morgen allemaal Ja, je speelt mee vandaag Je bent een, een duiker Je hebt zelfs dolfijnen gezien in Egypte Hoe lang zijn die dolfijnen dan? Ja, dat zijn een meter of zo. anderhalve meter, zoiets, denk ik. Hè? Netjes, hè. Maar je dan gaat meezwemmen, zo? Ja, die gaan meezwemmen. Als je er springt, dan zwemmen die mee. Oh, mooi. Dat Tom. vind ik erg fijn om te zien, ja. Tom, jij bent ook verloofd. Ja, dat klopt. En dat jij, klopt. Hebt, jij hebt jouw vriendin ten huwelijk gevraagd op het concert van Robbie Williams in het Sportpaleis. Ja, ja. Als grote Robbie Williams -fans was, dat de ideale gelegenheid daar. Om dat te doen hè. Dat was uh, na een aantal jaren weer te wel die stuurt ja. om die ring aan die vinger te schuiven. Daar waren, zelfs al, die daar waren zelfs beelden van op de Instagram van Robbie Williams. En ja. op een bepaald moment ja, roept hij. Zien, ja, hij roept We het zelf... ook. Moet even meeluisteren. We hebben daar beelden van, kijk maar. Ja. ja, hoor. <laughs> ah. <laughs> Zijn jullie intussen al getrouwd? Nee nee, dat is voor, uh, dat is voor volgend jaar. Dat okay. een, uh, we hebben een Ma jaartje nodig om alles goed te plannen. Maar uh, she's the one, hè? She's the one, absoluut. <laughs> Tom, even kijken. Kan je misschien nog een extra cadeautje scoren? De klok start van Punto Punto, je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden. we een exclusieve ook. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de E. Welke E stond vorig weekend in het Sportpaleis met zijn afscheidstournee? Elton John. Welke F is een muziekinstrument dat je als kind soms leert spelen op school? Een fluit. Welke G is de meest avontuurlijke muis en leeft in Fantasialand? Puff. Welke H ben je als je honger hebt en daardoor slecht gezin bent? Hungry. Nou, daar even overlopen. De E stond vorig weekend in het Sportpaleis met zijn afscheidstournee was Elton John... De F, een muziekinstrument dat je als kind leert spelen op school, de fluit. De G, meest avontuurlijke muis, leeft in Fantasialand. Dat was inderdaad uh, niet zo makkelijk. Geronimo Stilton. En dan de H, als je honger hebt en daardoor slecht gezind, dan ben je hangry, niet hungry. Punto, oh. punto. Ja, sorry Tom, sorry, sorry, sorry. En ik heb ze zo van doen, Peter. Ik heb ze zo van doen, man. Mijn grote Peter van der Verre, ochtendshowkop. Is helemaal afgeschilderd. Is het waar. De is afgebroken. Ja. Schrijf je opnieuw ja. in. Schrijf je opnieuw in. We gaan door. Haha, ja. <laughs> dankjewel. <Goed>. Succes <Gluksters laughs> met het duidelijke man. Dag hey. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Com'è cominciata? Io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re. Di tutta una vita per me, ci vuole passione con te, è e un rinciolo di pazzia. ci vuole pensiero perciò. Ricordi la bontà che ti canta, fu subito brividosi, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te non deve mancare mai, ci vuole mia che l'amore di cuore lo sai cantare l'amore non basta mai ne servirà a di per dirtelo ancora per dirti che Che non passa de gli anni, la infinita di je cos'è quel mistero che, ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli I'm go yeah. Bella Cosa. Natuurlijk wel nog veel meer Italiaans ook. Più bella cosa di te. Ah, het is jou bekend, het liedje. Ero Stramma Zotti, ook nog heel veel meer Italiaans bij de buren van Radio Bene Bene, Radio 2. Daar spelen ze een heel dag Italiaanse muziek, want het is vandaag Italiaanse feestdag. Altijd goed, die Italianen. Altijd... Zeg, en zo happetjes erbij. Even naar Bram, joh. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Bonjour. bonjour oh. hey, man in Italië is. het. Dat... het was daar slecht weer onlangs, hè? Ja, ja, klopt. Het slechte weer zit echt in het zuiden van Europa. Bij ons valt het eigenlijk wel, wel heel goed mee. Ook de komende dagen blijven in dat droge en in dat zonnige weer zitten. Aan zee, daar hebben ze wel altijd pech. Ook vandaag blijft de bewolking daar het langste hangen. En de wind die komt van over zee. Dus dat maakt dat het daar echt wel frisjes is met temperaturen die ook vandaag niet veel hoger komen dan 15 graden. En die Ai. wind laat zich echt wel, ja, echt wel goed voelen uit het noorden tot het noordoosten. In het binnenland wordt het vandaag toch wat zachter. We gaan naar 20 of 21 graden. En op dit moment is het overal grijs, maar in de loop van de dag zou de zon er opnieuw moeten doorkomen. Net als uh, gisteren eigenlijk. Vanavond en vannacht dan helder weer, bij minima rond 11 graden. En dan morgen dan krijgen we overal de zon te zien. Dus ook aan zee zouden ze morgen de zon te zien moeten krijgen. Bij dan een uh, 3 à 24 graden in het binnenland, 17 graden aan de kust en een goed voelbare noordoostenwind. Ook zondag veel zon bij 3 of 24 graden. Ja, en dat blijft ook zo nog maandag dinsdag, woensdag, donderdag. Altijd droog en zonnig weer. En wellicht ook zelfs nog daarna. Ja. Wij vinden het waarschijnlijk niet erg. Ja, een beetje weinig regen zeggen ze dan. Maar goed, het is maar zo. Mm -hmm. ja, Onze komt. landbouwer die gaat het niet goed vinden. Hè? Boer Bart van de Pietertjeschoeven. Nee. Oké, okay, dankjewel Weerman Bram. Maar het nieuws van de dag, dat hoor je tussen half acht en acht hier bij Radio 2... Het is groot nieuws, gaat veel indruk maken. Zorg dat je de app klaar hebt, dat je VRT1 op hebt, dat je goed kan luisteren en kijken. Het is nieuws over Wiltura en het gaat binnenkomen waarschijnlijk. Dit is George Ezra. Het is ook mooi trouwens. Anyone for you. Goedemorgen. So I here's my number, Hit me up if anyone, And then I could be anyone. <laughs> ah, wel, ja, wel iets ik ga weten, straks he? nog bloemschikken. Maar ik moet eerst zo nog um, oasis, dat is zo schuim gaan halen, waar ik die bloemen ja, ja. moet insteken. Was ik vergeten. Bloemschikken. Je komt hier wat te weten. Ach, dat is, show. ja. Wauw. Zometeen het nieuws uit jouw buurt. Eerst dit allemaal, met Charlotte Goedemorgen, Vlaams minister van Werk Broens wil dienstencheckbedrijven verplichten om vanaf nu bij nieuwe klanten eerst de risico's te bekijken vooraleer een poetshulp er kan werken. Zo kan er ingeschat worden of het al dan niet gevaarlijk is om iemand op die plek een job te geven. En in het Antwerpse district Deurne zijn vier mensen in levensgevaar na een brand gisteravond in een appartementsgebouw. Twee andere zijn licht gewond. Eén overal wacht. En dit is het nieuws uit jouw buurt? Nieuws uit Antwerpen met aan verstuift. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan gisteravond in een gebouw in de Van Notenstraat in Deurne. Vier bewoners raakten door die brand levensgevaarlijk gewond en twee mensen licht gewond. Het gaat om dak- en thuislozen die hier in veertien appartementen wonen onder begeleiding van Multiversum, een zorggroep voor geestelijke gezondheidszorg. Wouter Bruins van de politie. Het is heel moeilijk om nu al een uitspraak te doen over wat die brand veroorzaakt heeft. Het vuur is even heel krachtig geweest. Er is ook heel veel rook geweest. dus Het is heel moeilijk om dat zo maar te zeggen. We gaan ervan uit dat het vuur is uitgebroken in een van die woon Maar om er echt heel zeker van te zijn, gaan we dat nog verder onderzoeken. Dus in de loop van de dag vandaag, dan uh, zal ook het gerechtelijk lab nog uh, langskomen... om de bevindingen die zij hebben, uh, nog toe te voegen aan dat dossier. De bewoners die ongedeerd bleven, hebben de nacht doorgebracht bij familie of in een hotel. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis, omdat alle appartementen onbewoonbaar zijn. In het Boekenbergpark in Deurne is opnieuw iemand gewond geraakt... Om omdat ze aangevallen werd door Nijlganzen. Een vrouw uit de buurt was er gisteren aan het joggen en kreeg vier agressieve Nijlganzen achter haar. Ze viel en raakte zo gewond. Een paar weken geleden raakte acteur Dimitri Leu op dezelfde manier gewond en hij belandde zelfs in het ziekenhuis. Dit keer was het de beurt aan Marissa Panis. In ene keer hoor ik zo... Ik draai mij om en ze hebben mij gewoon aangevallen, met vier. Ja, die vlog naar me toe, dus dan ben ik uh, verder weggerend. En dan heb ik tegen mijn hoofd een, een, een snokje gekregen. En dan ben ik gevallen op mijn knieën. En dan heeft hij wel in mijn hand zo uh, gebeten. Dan heb ik mijn koptelefoon genomen en dan heb ik die weggeslagen. En dan ben ik uh, zo rap mogelijk weggerend.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 op tien muren in de stad. Degene die nu al af zijn bijvoorbeeld, is in de Driessenstraat, kan je eigenlijk binnenkijken in een huis en daar zie je het gezin van Senne met moeder en vader zich smorgens klaarmaken om te gaan werken allemaal in de fabrieken. En dat vind ik wel een heel pakkend beeld. Deze zomer zal je de interactieve wandeling Kind met Lekken in Turnhout kunnen doen. We krijgen vandaag opnieuw zonnig weer. Het wordt wel wat minder warm, zo'n 18 graden. Morgen blijft het zonnig en dan lopen de temperaturen op tot 25 graden. Zondag doen we het met 23 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door op de website of kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws. Mona, intussen we dan bijna 100 kilometer file. Tot alles. Ja. Dat valt eigenlijk nog best mee. Richting Antwerpen, 10 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Aartslaar. Hetzelfde op de Antwerpsring naar Gent, van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen groot en Tervuren. En goed nieuws, want er rijden weer treinen tussen Denderleeuw en Aalst. Er is nieuws over Wiltura, je hoort het over 5 minuten. Autovakantie? Vertrouw op de VAB-formule Pech plus reis met vervangwagenservice. SPAR. Lekker veel voordeel. Nu gratis vier Spar-hamburgerbroodjes bij aankoop van vier Spar-hamburgers naar keuze. All right. Spar komt goed. Dit is het geluid van glasheldere analyse. En zo klinken verhalen uit het hart. In de nieuwe nieuwsapp van De Standaard. Nu nog sneller, schoner en scherper. Maar nog altijd even betrouwbaar. Download nu gratis DS-nieuws in je App Store.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 ...van Robin S. Het is negen over half acht. Goedemorgen, morgen. En ze gaan je over een jaar vragen... ...waar was je toen je dat nieuws hoorde... Wel, je was op dat moment naar Morgen ...aan het luisteren op Radio 2. Het is vandaag vrijdag 2 juni... ...dat zou zo wel eens het nieuws van de dag kunnen worden. Nieuws over Wil Tura... ...dat indruk zal maken over jou. Luister en kijk even goed mee... ...in de app van Radio 2... Daar kan je zo meteen ook je reactie delen op het nieuws. Je kan ook kijken op VRT1. Kim, wat dacht jij toen je het nieuws hoorde? Ik schrok ervan en ik was ook een beetje verdrietig, toch wel, ja. Ja, het, is, het komt redelijk binnen. Er is ook een, een hele mooie kant aan het nieuws. Het komt van Wiltura. Die heeft een paar weken geleden gezegd dat hij niet meer zal optreden, maar dat hij wel nog nieuwe muziek zou uitbrengen. En die muziek hoor je zo... Maar heeft ook een interview gegeven aan uh, zijn schoonzoon, dat is uh, reportagemaker Luc Lo, in een mini-documentaire en praat Wil over de song en vertelt hij waarom hij stopt. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 of VRT 1. Hier vertelt Wil waarom hij niet meer zal optreden. Mensen moeten het beseffen dat het voor mij nu moeilijk wordt. Dus ik wil vooral in, in schoonheid naar mijn publiek toe die sfeer doorgeven ja. van. Kijk, ik heb het allemaal graag gedaan, maar ergens moet je een punt maken: van. Ik ben blij dat ik het nog heb kunnen doen. Ik heb beginnende Alzheimer en, en dat is. Uh, ja, ik moet er tegen vechten. Begrijpte. Maar ik voel en ik begrijp dat niks blijft duren. Dus. En ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen: dat de mensen beseffen van. Wil weet wat hij wil. Begrijpte. En dan zei het. Zo ziet, dan moet hij het zo doen. Je hebt daar nooit op geantwoord. Wat is uw favoriet Wiltura-nummer? Dat moet ik nog maken. Ja, prachtig gezegd. Heel mooi gezegd. Hij heeft het naar buiten gebracht zoals hij dat wou. En zoals hij dat kan. Fantastisch, hè. Zo'n lieve man. Ja, ja, het is lastig nieuws om te vertellen, maar hij doet het op zo'n mooie, serene manier, samen met Luc Allo. En Wiltura had ook beloofd om zeker nog één song uit te brengen, als ik terugkijk. Wel, lieve luisteraar, het is een song voor jou. Het publiek, daar spreekt hij ook over met Luc. Luister en kijk nog even mee wat hij over die song te vertellen had. Een afscheidscadeau naar mijn publiek. Ja. Uh, ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik voel het zo en uh, ik ben ervoor gegaan en, uh, en dat, dat, is, dat is heel belangrijk geweest voor mij, ook op, op die manier heb ik het kunnen doen Zometeen hoor je trouwens de hele song bij ons de hele mini-documentaire staat daar straks op radio2.be De nieuwe song Als ik terugkijk, Wil heeft die geschreven en de tekst is uh, ook mee van Bart Peters die er nu even bij is Bart Peters, goedemorgen Dag Peter, dag Kim. Goedemorgen. Hoe kwam dat nieuws van, ja, van Wil Tura bij jou binnen? Um, ik, in alle eerlijkheid, ik wist het, ik wist het niet. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Hmm. Um, mensen hebben het recht op ouder worden. Mensen hebben het recht op, op kwaaltjes. Maar dit is. Uh, het is heel belangrijk wat hij zegt. Het is beginnend. Het is in een beginnend stadium. Dus ja. um, ik moet eerlijk zeggen. Bij het werken aan het liedje um, heb ik. Niets gemerkt. Daar heb ik niets gemerkt. Uh, daar wordt ook wel over gezegd dat wanneer mensen bezig zijn met hun passie. Ja. dan vervallen alle kwaaltjes. Mm -hmm. Dat kan daar ook mee te maken hebben. Ja. Hoe was het om met hem samen te werken, altijd? Um, heel leuk. Wat, wat mensen vergeten over Vultura. dat is, naast een legendarische zanger. is hij een geweldige componist en een geweldige pianist. Mm -hmm. En het was de corona. stuurde hij mij ineens. dat was een beetje verrassend. een een nummer, namelijk dit liedje, die, deze compositie, en dan speelt hij prachtig piano en dan zingt hij heel mooi, maar in een taal die niet bestaat. Ja. En, dan, en dan, dan vroeg hij, Bart, uh, zou jij de tekst willen maken en zou je ook kunnen, ja, kunnen bepalen waar het over gaat? Terwijl, in, in zoverre, volgens mij zit de zanger altijd niet bepaald waarover het gaat. En zonder dat ik wist wat er met uh, aan de hand was, ja. um, Kwam ik met deze tekst en de, ik vond het zo schoon wat hij daarnet zei tegen Luc. Allo namelijk als Luc vroeg: het, het mooiste nummer wat je ooit gemaakt heeft, dan zei hij: dat ga ik nog maken. Luc ja. dus, gaat niet meer live op um, zal eigenlijk niet meer in de openbaarheid komen, uh -huh. maar hij gaat wel aan zijn prachtige piano in zijn prachtig huis uh, nog liedjes zitten maken. En hij gaat blijven zingen en swingen iedere dag. Uh -huh. En dat hij de kracht en het plezier daarin vindt, dat is omdat het publiek. Ja, dat weten wij. een van de houdt van Vultura, respecteert Dultura. En dat geeft nu meer dan ooit hem, hem de kracht om, um, om strikt te staan tegenover wat hem overkomt. Ja, want hij, ik weet dat hij was heel zenuwachtig om het nieuws naar buiten te brengen. En eens heeft op een heel serene, ja. mooie manier gedaan, met een prachtig cadeau, met die, die nieuwe song. Zeg maar, Peters, nog, nog dit: uh, is Wiltura de grootste die we hebben? Ja, ik denk dat je, je moet hem vergelijken met het merks en het Atomium. <laughs> dat zegt genoeg, dat ligt ja. genoeg, dus ik kan, ik kan in de muziek niet meteen, ja of, of het zou Jacques Brel of Sto maar, maar, maar dat zijn mensen die zich meer op de wereld richten. Mm. Cultura is, is, een, is een Vlaams verhaal, hè? Ja. maar ik, ik, ik ken geen enkel uh, iconischer Vlaams, uh, een Vlaamse zanger verhaal dan dat van nature. Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk niet. Hij is de grootste, ja. Mm -hmm. Het is fantastisch dat je meegeschreven hebt aan, uh, aan de song. We gaan hem spelen, Bart Peters. Dank je wel om even uh, met, met ons te babbelen. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. Uh, jullie ook, Peter en Kim. Dankjewel, daadah. We gaan hem spelen. De nieuwe song van Wiltura heel Vlaanderen zet de radio en de app van Radio 2 nog wat luider. De song heet Als ik terugkijk, deel absoluut jouw gevoel in onze app en geniet vooral van dat prachtige muzikale cadeau van Wiltura Als ik terugkijk.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 We'll mm -hmm. Nu het nummer gemaakt werd. Kijk naar die mini-documentaire, staat zo meteen bij ons op radio2.be. Klik even door op Wiltura. Als ik terugkijk, de song die Wiltura voor zijn publiek heeft gemaakt, heeft hij net bekendgemaakt in een interview met Lucalo, dat hij beginnende Alzheimer heeft. Ja, nieuws dat toch wel binnenkomt bij de luisteraar. Ja, heel veel lieve reacties vooral. Angelina Rijm zegt zo erg voor Wil en zijn familie. Bedankt voor al die jaren dat we konden genieten en nu nog kunnen genieten en bedankt voor je plaatsje Angelina waar ik in 69 naar ben genoemd. Hmm. Annemie Monard zegt kippenvel, Dankjewel wel wil en veel goede moed. Lief Kuipers zegt, ik bewonder wil Tura zo hard, hou vol, je bent fantastisch. Tranen bij het ontbijt en dank je voor je song. En ja, Saskia Verhoeven vat het eigenlijk mooi samen, denk ik. Tura forever. Absoluut. Sylvia Michiels uit Halle, die wou ook nog even reageren. Sylvia, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, hoe kwam het bij jou binnen? Ah, ik dat was er helemaal van uh, aangedaan. Ik uh, uh -huh. ben van kind af aan naar Viltura gegaan. Het is een grote meneer, een hele mooie zanger. Ik uh, vind het heel spijtig wat dat hij voor heeft. Uh -huh. uh, van onze uh, familie heel veel steun. Maar vooral, ja, daar toe. vooral en dat, dat zei hij ook, wat hij heel wel wilde nadrukken, die muziek, die muziek die blijft en hij brengt nog ja. nieuwe dingen uit. Dus kijk, daar kunnen we absoluut blijven van genieten. Dankjewel Rita van der Wal, we gaan even naar Brugge. goedemorgen goedemorgen Peter. goedemorgen Tim. Wat Vond je van de song Rita, zullen we daarmee beginnen? Het is een mooie, het is heel mooi liedje, heel uh, Het beschrijft ook uh, wat de houtura geweest is en nog is. En hoop dat hij en tribale leven nog veel succes mm heeft -hmm. en dat hij uh, mm -hmm. alleen geluk heeft met de situatie dat nu is en dat hij de kanaal samen met zijn bro en de kinderen en hij Zal hij sowieso wel doen? Hij heeft het vast gehoord. Dankjewel Rita, een heel fijne ochtend nog. Ja, zijn schoonzoon Lucalo heeft die mini-docu gemaakt met Wiltura over de song en de reden. Check even, radio 2.be. En er is nog goed nieuws, want er komt een volledige box uit in de zomer. Als ik terugkijk, de song en 99 andere liedjes een paar dagen voor zijn verjaardag. Die mens heeft zo'n goede muziek gemaakt ook. Hè? Ja, echt heel veel respect voor iemand niet normaal. Zeer indrukwekkend. Chris Huibrecht uit Antwerpen, je wou nog even reageren. Chris, goedemorgen. Een heel goedemorgen. Ja, vertel eens. Aangedaan, ontroerd. Um, ook omdat je in je persoonlijke sfeer dat zo vaak ook hoort. Ja. Maar gewoon aangedaan, ontroerd. En uh, niet alleen uh, wilt u, dat is heel groot... Maar Bart heeft met dit nummer bewezen dat hij ook heel groot is. Absoluut. We zijn gezegend met zoveel straffe artiesten in Vlaanderen. Daar mogen we trots op zijn. Absoluut. Absoluut. Dank je wel, Chris, voor je mooie woorden. Heel fijne ochtend nog bij ons. Dank u, dag Blijf vooral je gevoel delen, blijf vooral je reactie delen In de app van Radio 2, ze komen wel binnen hè? Ja, er komt heel veel binnen dat mensen met tranen in de auto zitten Of aan een keukentafel of, uh, ja. Dus ja, het ontroert toch wel veel mensen Hou die muziek vol, vooral vast, dat is het belangrijkste Ik het, is uh, vijf voor acht en een heb je het nieuws gehoord. En de song gehoord van de Wiltura. Het nieuws was dat hij beginnende Alzheimer heeft en daardoor niet meer zal optreden. Zeer veel mensen die een gevoel aan het delen zijn in de app van Radio 2. Ook Marianne Malfay uit Kortrijk kwam serieus binnen. Marianne, goeiemorgen. Uh, ja, goedemorgen Peter. Ja, vertel eens, hoe was het bij jou? Ja, het uh, uh, was heftig. Uh, want ik ben ook altijd een grote fan van uh, um, Wiltura. Hij is nog altijd eigenlijk. Maar uh, als kind, uh, ja, mijn papa hoorde die ook heel graag. En als kind uh, ja, luisteren we samen naar het laten. En ik ooit een meemaking uh, van, van hem in Desselheim. En mijn papa kende de mensen waar hij zich ging omkleden. En hij had dan gezorgd voor Achteraf. Ja. en uh, toen heb ik hem een bos gerozen uh, uh, afgegeven en ja, heeft mijn papa daar een mooie foto van gemaakt en dat is mij altijd bijgebleven. Ja, een hele lieve man vrouw. Heel veel verhalen die zo binnenkomen, ook mensen die hem al 16-jarige nog gezien hebben. Onwaarschijnlijk, oh, hè. Dank ja, ja, ja. voor je wel, Marianne, voor je mooie reactie. Jij hebt hem ooit live gezien? Ja. ja. Maar het is nu wel al ja, vier jaar geleden of zo. Ja. Vijf jaar geleden. Okay, ik had, toen ik een jaar of zeventien was, ik zat bij de Giro in Waarschoot. En ik had niks met Tura, maar echt totaal niks. En toen kwam die optreden bij ons in de buurt. Dat was feest van de, denk van de CVP toen nog. En we moesten daar aan uh, opdienen, garçons spelen. En plots kwam daar... Echt, dat was precies een soort messias. In een volledig wit zo. pak kwam die op het podium. En ik, weet, ik liep daar voorbij. Ik ben blijven staan van... Wauw, wat is dit? En dat was Wiltura. En die begon te zingen. Dat was zo onwaarschijnlijk indrukwekkend. Ja, hij heeft gewoon een heel indrukwekkend... Um, hij heeft echt charisma. En zo die je ne sais quoi, zoals wij dat zeggen. Zo ja, en, en, en hij is ook zo lief en, en, en hij toch, heeft het gewoon. En ja. toch, als je die mensen interviewde, dan, dan was die... Ja, super zenuwachtig. Was altijd ontzettend onzeker van... Gaan de mensen het wel goed genoeg vinden? Een beetje vinden? verlegen, denk ik. Niet? Ja. Als hij het nu aan het worden is, uh, we vinden het nog altijd goed genoeg. Amai. Het Dat zal Dat wel zijn. Een straffe song heeft hij gemaakt weer. Goedemorgen. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week met Anja Daams. Morgen neem ik het even over van Ruben. Ik ontbijt met Laura Tesoro en ook hun Neefs is erbij. Radio 2 Weekwatchers, live vanuit de Oude Post in Halle. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Word ook eens wakker met... bijvoorbeeld op Creta. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawasier.be dit is... De Smaaktoerist 3.0 Smaaktoerist Jeroen de Pauw trekt opnieuw op culinaire ontdekkingsreis Dag, hè. en kan ik hier van stukje mijn kluten gehad? Zijn neus leidt ons naar de lekkerste streekproducten Mmm, cool En zijn oren naar de mooiste verhalen Zijn nog nog een ambachtelig hè Alle zintuigen op scherp dus in een nieuw seizoen van De Smaaktoerist Wow, pietig Op Jan natuurlijk Ik kan niet meer babbelen En als je er niet meer kan babbelen, zit er nog altijd muziek in de Smaaktoerist playlist op Spotify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 Het is vrijdag. Goedemorgen allemaal. Elke dag voor twee, VRT Radio 2. Acht uur belangrijkste VRT nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Wiltura heeft net bekendgemaakt dat hij beginnende Alzheimer heeft. Er is nog altijd ophef over de zaak Sanda Dia. Ouders van reuzenkomers worden onder meer belaagd. En in Deurne zijn vier mensen in levensgevaar na een appartementsbrand. Zanger Wil Tura heeft een beginnende vorm van Alzheimer. Dat heeft hij zo pas zelf bekendgemaakt in een video bij Peter en Kim hier in Goeiemorgen Morgen. Eind maart stopte Tura al met optreden na een carrière van meer dan 60 jaar. Vandaag brengt hij op zijn 82e zijn allerlaatste nummer uit als ik terugkijk. Blijf zingen Blijf ik doorgaan met swingen? Een afscheids cadeau naar mijn publiek. Ik kan het niet anders zeggen. Ik voel het zo. Ik wil vooral in, in schoonheid naar mijn publiek toe. Die sfeer doorgeven van... Kijk, ik heb het allemaal graag gedaan. Maar ergens moet je een punt maken van... Ik ben blij dat ik het nog heb kunnen doen. Ik heb beginnende Alzheimer. Ik moet er tegen vechten, begrijp ja. Maar ik voel en ik begrijp... Dat niks blijft duren. Dus. En ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Dat de mensen beseffen van, wil, weet wat hij wil. Het allerlaatste nummer van Tura is geschreven door Bart Peters. Hij wist niet dat Tura Alzheimer had toen ze samen aan het nummer werkten. Het is heel belangrijk wat hij zegt. Het is beginnend. Het is in een beginnend stadium. Ik moet eerlijk zeggen, bij het werken aan het liedje heb ik niets gemerkt. Maar heb ik niets gemerkt. Daar wordt ook al over gezegd dat wanneer mensen bezig zijn met hun passie, ja. dan vervallen alle kwaaltjes. Begin juli verschijnt er nog een compilatiebox met 100 nummers van Wiltura.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 Medi wil striktere regels over het wel of niet noemen van namen van veroordeelden. Een van de advocaten van de reuzengommers vindt dat de CDNV-voorzitter met zijn TikTok-filmpje nu meer olie op het vuur gooit. Ik heb begrip voor een ja, sentiment dat er geen recht zou geschied zijn. Maar ik verwacht dan van politici die beter zouden moeten geïnformeerd zijn dat zij dan toch eens gaan uitleggen waarom dat bijvoorbeeld in 2002 de wetgever gekozen heeft om werkstraffen in te voeren. Dat is ook een effectieve straf. Vlaams minister van Werkjo Broens wil dat dienstencheckbedrijven voortaan eerst langsgaan bij nieuwe klanten om de gevaren voor hun poetshulpen in te schatten. Dat gaat over poetsmaterialen en producten, maar ook over eventuele risico's in het huis van de klant. Wanneer nieuwe hulpen starten, mogen ze niet aan hun lot overgelaten worden, zegt Broens. En vier mensen zijn in levensgevaar na een brand in een gebouw met veertien flats voor begeleid wonen in Deurne bij Antwerpen. Twee andere bewoners zijn licht gewond, zegt Wouter Bruins van de politie. Die brand was zeer hevig. Kort, maar hevig. Er is ook heel veel rook geweest, dus je moet je voorstellen dat dat hele gebouw op dit moment niet bewoonbaar is. Dus die bewoners, daar hebben we vannacht voor gekeken waar zij terecht kunnen. Een aantal van hen is bijvoorbeeld bij familie of vrienden terecht kunnen, maar voor een aantal hebben we onderdak gevonden in een hotel en later vandaag wordt bekeken waar de bewoners van het gebouw in Deurne voorlopig kunnen wonen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet gekend en dit is het nieuws uit jouw buurt in Oud-Turnhout klaagt de fietsersbonds over een onveilig fietspad langs de N12 het is te smal voor tweerichtingsverkeer vinden ze. Vandaag houdt de bond ook zijn nationale applausdag en in het Boekenbergpark in Deurne is na acteur Dimitri Leu opnieuw een jogger gewond geraakt door een aanval van Nijlganzen het is opnieuw zonnig vandaag tot 18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 En de problemen van morgen, Mona, vertel eens. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan vanaf Aartselaar. Op de ring rond Brussel blijft het eigenlijk heel erg rustig. en klopt de binnenring wat file golven tussen Grootbeigaarden en Tervuren. In totaal verlies je 10 minuten. En richting Brussel aanschuiven tot 10 minuten vanaf Peutie en vanaf Jezus Eik. Hopla, dat zijn ze al. Dat zijn ze al. Houd Hoogstraten. Hoogstraten Aardbeien. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht, hé hey, hé hey, hey. Is dat veel tegen jou dan? Ja, heel veel. Ik was onlangs in een winkel en um, dan komt er zo iemand, maar ik schrik daar elke keer van. Omdat, Ah ja, het is tegen mij zo. Goedemorgen, morgen. Oh, ja. Mooi, goed gedaan. toast Het is nieuws dat je intussen overal kan lezen. Je hoorde het hier vanmorgen op Goedemorgen Morgen op Radio 2. Op vrijdag 2 juni, ja, de dag dat je hoorde dat Wiltura een nieuwe song heeft uitgebracht, maar ook heeft verteld dat hij stopt omdat hij beginnende Alzheimer heeft. Heeft dat verteld in een video-interview met Luc Alloor. Mensen moeten het beseffen dat het voor mij nu moeilijk wordt. Dus ik ben blij dat ik het nog heb kunnen doen. Ik heb beginnende Alzheimer. En, en dat is... Uh, ja... Moet er tegen vechten, dan gaat het Check het volledige verhaal bij ons op radio 2.e Klik daardoor op uh, Wiltura. Ja, in gigantisch veel reacties van mensen natuurlijk. Hè. Die blijven binnenkomen. Daisy Boomgaat uit Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jij wil nog een verhaal delen uh, over Wiltura. Vertel eens. Uh, Wel ja, ik heb een heel speciaal verhaal. Mijn papa en Wiltura waren namelijk uh, neven. Uh -huh. Mijn grootouders, uh, mijn grootvader en... De mama van Tuur waren broer en zus. Dus als kleine baby. Ik ben geboren in 1959. Dat was de beginjaren van Tuur. Ja. En dan kwam hij veel naar Antwerpen om op te treden in het kastel. Ja. En dan kwam hij logeren bij ons thuis. Dus hij heeft mij ook in bad gezet. Huh? Uh, als baby. En dan later, uh, als opgroeiend artiest, dan gingen wij bij hem thuis. En dan uh, mijn plechtje communie bijvoorbeeld. Dan gingen wij op bezoek. Daar hebben we foto's van met zijn Porsche. Dus ik heb eigenlijk heel zijn verhaal meegemaakt. Zijn optreden in tenten, nadien in concertgebouwen. Mm -hmm. Alles is geëvolueerd. Maar hij heeft het altijd gekunnen. En hij heeft ook altijd simpel gebleven. En hij ah. is ook altijd met twee voeten op de grond gebleven. dat vind ik Absoluut. nog het meest mooie mm -hmm. aan het Dat is inderdaad... En hetgeen dat hij nu meemaakt, heeft wel een shock gegeven. Ja. Maar langs de andere kant, hij heeft al zoveel meegemaakt. Dat hij dit ook nog wel gedaan heeft. En dat heeft een, heeft ook een ook. nieuwe topsong gemaakt. Laat ons dat niet vergeten, vooral natuurlijk. Daisy, dankjewel voor je mooie verhaal. En uh, ja, dat je door. Wil Tura in bad bent gezet. Ja, dat is toch eentje om mee niet te pakken. Dat kan iedereen zeggen. Nee, nee. Dank je Daisy. Fijne ochtend nog. En er zijn foto's van. Ja, ja. ja, ja maar dat is oké. Okay. Het is oké. Okay. Ja. Het, het is gelijk dat we ze gezien hebben. Het is goed. dankjewel. Ja, oké. Okay. Ja, nog mensen die zeggen veel goed, uh, veel goede moed, beste wilde. En ja, heel veel mensen die, die zich herinneren van ja, ik heb hem nog live zien optreden in Zomergem, in tenten, in grote zalen. Maar fantastisch toch, hè? fantastisch wat die mens allemaal gedaan heeft. Hij is er nog, hè, lieve mensen. Hij ja. is er ja, het brengt echt veel teweeg, maar inderdaad. En zag er ook echt wel goed uit, vind ik. Ja, absoluut. Heel mooi om te zien ook hoe, dat, hoe dat liedje dan gemaakt wordt in die opnamestudio. Ja. Ga het bekijken. En dit is er eentje die ook misschien nog een zomerhit zou kunnen winnen. Stel je voor Camille en haar song over Rihanna. Iemand zegt de DJ, zet hem op replay. Want ik heb mijn stoel verlaten en ik ga de dansvloer op.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 'Cause we not. Volume omhoog, ah. haal ons het volume omhoog Stelstaan is nog steeds een elke. Dus gooi het volume omhoog, volume omhoog. Oh, dit gaat hoog. Oh la la la. Dat maar hoger, hè? Oh. oh! Even terug naar beneden. Nico Elven die was uh, ook niet helemaal mee, want in Scherpenheuvel Zichem, zegt hem, Oei, ik dacht dat hij zong Ik Dans als een jongen. <lacht> dus, uh, ik Dans als Rihanna. Rihanna, hè, de popster hè? Rihanna, nana, dat natuurlijk. Goedemorgen, blijf je gevoel delen over uh, Vultura, maar we moeten het ook even hebben over. Als je denkt bij Goeiemorgenmorgen, die Kim, Charlotte en die Peter doen naar alles, we doen niet, juist werkelijk niks. We hebben daarvoor een fantastische ploeg en we hebben ook een stagiaire. Goedemorgen, Romy de Ridder. Goedemorgen. Ja, Romy, we hebben jou er even bijgehaald, want je hebt een belangrijk gedacht. Vertel ja. eens, zodat de mensen kunnen reageren. Ja, niemand anders dan mijn mama mag mijn boterhammen smeren in de ochtend. Ja. Wacht, uh, smeert jouw mama nog altijd jouw boterhammen? Die heeft ze altijd gedaan, ja. ja. Tot wanneer? Tot ik uit het huis ging. Nu woon ik in Brussel. Maar tot dan heeft die altijd elke ochtend dat gedaan, ja. En wat maakt de boterhammen van jouw mama zo bijzonder? Want misschien is ze aan het luisteren. Ik weet niet waarom, maar die, die smeert dat op een bepaalde manier. en Die plooit dat op een bepaalde manier, dat ik ook weet. Dit zijn de boterhammen van mijn mama. Maak eens concreet. Ja, ja vooral mijn stiefopa, uh, Danny. die, die, die heeft, Danny. Ja, Danny. heeft een andere manier van vouwen. Dus die plooit dat dan niet zo in met de zachte kantjes aan de zijkant, links en rechts. Zo, hè? Overlangs, maar die doet dat op een andere manier. Dan zie ik dat direct van, ah, kijk, mijn boterhammen zijn nee, gesmeerd door dan niet. En dat vind ik ze, ze minder lekker ook. Snijdt ze de, de zijkanten ook door? Ja, want dat, zo vind ik, dat vind ik top. Ja. Dat vind ik top. Ja. Ja, dat dan snijdt de rekenen. korstjes er toch niet meer af. Nee, nee, nee, kijk, nee. nee. Maar zo, als je dat, dat dichtplooit zonder even door te snijden, dan krijg je zo'n bobbel langs de kant. En dan, dan komt je soms ook terug open. Vind ik een beetje onsmakelijk. Zo. Dat, ja. Zo, ik, ja. Zeg, je wat als je dan ergens bent en je krijgt ergens een boterham aangeboden? Nah, dat is het niet. Ja, dat heb ik dus meegemaakt als, als kleutertje en zo, als je dan je of, of je bent hem vergeten in de ochtend, dan zijn de andere kindjes zo keilief en zeggen die allemaal: ah, ik mocht een boterhammetje van mij hebben. Maar kijk, ah, ja, maar ze vergat als wel eens. Ik vind het dus echt niet smakelijk, niet lekker. Botrammen wisselen, dat doe je niet. Hè? Nee, nee, ...steekt ze er soms iets bijzonders bij, want ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier nu weer te lachen, maar mijn mama heeft dat ook dus gedaan tot ik uh, afstudeerde aan de hogeschool. Uh, maar als het dan zo Pasen was of zo, dan stak ze daar een, een paaseitje bij. Of soms is een briefje. Ik vond dat superleuk. Deed, deed ze dat bij u ook? Ja, een paaseitje gebeurde wel. Briefjes, dat is al, al wat minder. Ja, nee... Nee, het dat kan wel. nog, hè. Zolang dat briefje ja. op die boterham er niet tussen zit, vind ik het allemaal oké. Okay, dat dat heb je dat dan... bij mijn zoon ook. dan uh, is daar... Nee, ah, maar nee, oh. leg ik er zo'n briefje op met een hartje. Ah ja. Nu kan hij lezen van ik zie je graag en, en dan, dan vindt hij dat wel leuk. Dat is een heel mooi idee, sowieso. Dus kijk, deel je verhaal even in de, de app van Radio 2. Dus met die boterhammen mag alleen de mama of de papa of uh, wie het dan ook is. Wie mag jouw boterhammen alleen smeren? Wie is jouw boterham smerder? En wat, wat moest ertussen? Alles. Ik ben wel echt een alles-eter. Wat, wat ja. vind je echt tof? Mm, weet je, een hele rare, maar zo roos vleesje met choco, te, te samen. Hè. Dat is echt... Oh, oh, oh Eerst, Dat is, dat is dat okkerend voor velen, maar ik vind, ik vind dat dus echt super, ja. Dat is een met ja? choco. Ja, die combinatie, velen hebben dat nog niet geprobeerd, maar het is de waanzin. Echt waar een aanrader. Er is, uh, mijn hoofd is net ontploft, maar uh, oké, okay, je doet maar hoor. Adel, we, we zullen het op de volgende vergadering hier een keer proberen. Kijk goed. Dankjewel, Romy. Vat nog even jouw gedachten samen. Niemand anders dan mijn mama mag mijn boterhammen smeren. Jouw boterhamverhaal, deel het in de app. Bij Beobank weten we dat iedereen zijn gewoontes heeft. Theo heeft het altijd al moeilijk gehad met keuzes maken. Hij twijfelde zo hard tussen voetbal en zwemmen. Dat koos voor Waterpolo. Zijn vakantie, een weekje naar zee of naar de bergen. En ook over zijn financiën twijfelt hij. Langsgaan bij zijn adviseur of de app gebruiken. Bij Beobank is gelukkig alles mogelijk. Dus bankier op uw manier. Via app, chat, website, telefonisch en met uw adviseur. Beobank. U bent goed omringd. Zijn de vos? Ja, al Geeft die saus daar eens door? Ja, uh, welke heel de tafels nog vol. die daar, de, uh, voorop naar rap. De curry? Nee. Uh... Uh, de sriracha mayo. Hoe zei je? De mayo. <laughs> die? De sriracha mayo. Zegt hij nou nog eens? De sriracha mayo. Laat zitten. Ik bedoel toch gewoon de curry? Ja, nee, de sriracha mayo die van elk moment een buitenkans maakt. Dat is uh... de... De Vos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 op zijn ABBA's. Ring, ring van ABBA. Het is exact 50 jaar geleden dat ze het album hebben uitgebracht en ze gaan het opnieuw uitbrengen en jij kan het winnen. Goedemorgen, morgen. Hier bij Radio 2 hebben we een ABBA-weekend. Toch niks beter dan ABBA-weekend. Ja. Ja, oké. Okay. Het is wel leuk, maar. Het is wel, het is wel heel leuk. Want te... ik heb het toch wel overdreven. Het is wel heel leuk. Oké, okay, boterhammen gesmeerd. Eh, daarnet hadden we stagiair Romy, die alleen maar complimenten over haar stem krijgt. Ja, vrouw. heeft een heel mooie stem. Absoluut, Romy de Ridder. Die is ook niet echt een ridder, hè? Nee. Ze is een soort radiojongvrouw, kunnen we wel zeggen. Ja, ja, ja. Maar ze heeft niet alleen een mooie stem, ze heeft ook een goed gedacht. <laughs> Top gedacht. Ze vindt de enige die haar boterhammen goed kan smeren is de mama. Zeer veel mensen die de mening delen. Christian Herman zegt, ik zal mijn boterhammen wel zelf smeren, dan kan ik zelf beslissen hoeveel ik er tussen leg. Hey, die mama legt er genoeg tussen, ook. Denk, ja? Olivier Kok zegt, mijn vrouw smeert mijn bokens en mijn frigobox elke dag gewoon uh, maar op, ten, ik pak hem gewoon mee op, weg naar het werk, waar vind je nog zo'n vrouwen? zegt hij. Goed ja. Olivier, ja. Kijk, anne catherine Poelmans uh, mijn man vindt dat ik mijn kinderen hiermee te veel verwen, <laughs> maar uh, mijn kinderen gaan er helemaal mee eens zijn. Ze krijgen, ze krijgen ook af en toe iets extra. Een verrassing, een snoepje, een paaseitje, een briefje heb ik nog niet gedaan, maar ook een goed idee. Bedankt voor de tip. Ik heb Ook nog gedaan, zo briefjes. Ik heb ooit eens met het idee gespeeld, maar ik heb het nooit gedaan, om een boterhamdoos te vullen met een briefje en dan zo tip-tap-top de boterhammen zijn verstopt. En dan de boterhammen ergens anders oh, ja, ja. in school gasten. ik, ik geef... vind wel, het is wel verwennerij, maar ik vind het wel, ik, ik vind het als moeder ook zoiets van ah, hoe lang, zolang je dat nog kan meegeven, ja, het is ook zo zorgen, hè. Even luisteren naar Hanne van den Broek uit Heverlee. Goedemorgen, Hanne. Goedemorgen, Kim en Peter. Goedemorgen. Hoe zit het met jouw boterhammen? Uh, ja, ik heb uh, een peuter van is dan 2,5. En, half, en uh, de ene dag vindt hij het leuk dat ik zijn boterhammen snij, de andere dag niet. Oh, en, als dan, ja, en als ik het dan eens een keer vergeten vraag en ik snij ze en het mocht niet, dan uh, is er mega drama. En het soms zo erg dat hij dan de boterhammen uitmaakt. Oh, mijn god. Ik heb het wel bak Oh. Ja. oh, dat wordt, dat wordt zo'n leuke volwassenen. Ja. Echt de heerlijk. Ah, dat heet gewoon de peuterpuberteit. Ja. ja, inderdaad. Ze ja. dat dat zijn wat. hun ik aan het vormen. Dat is mooi om te zien hoe ze hun eigen identiteit ja. aan het vormen zijn. Wat, wat gooi ja, je ertussen, tussen de boterham? Um, dat wisselt al eens. Mijn dochter die, die eet heel veel dingen. Dus die eet ook vaak zo bij haar boterhammen. Zo komkommer, paprika... Een chocolade, um, dus die, die is heel gemakkelijk, maar een loon is iets moeilijker, dus al, dat, is meestal kaas, want je eet heel graag ja. kaas. Of die confitier, ja. En maar Hanne, Hanne, kaas is baas, dus geen enkele zorg over maken. Dat, dat Dank wel om even te reageren. Fijne ochtend nog. Maar kaas is baas. Kaas is baas, Dat weet ja. ook wel een beetje, nee? in de zomer. Mm. Ja, maar toch, kaas is baas. Oh, ik, vind, ik kan er zoveel kazen eten. Zo, so, uh, we wijken af. Kathleen, die, die laat nog even weten, Kathleen Lakaerts. Mijn vriend smeert ze, eh, want daarnet was er zo'n vrouw vind je niet meer, maar... Dat kan in alle geslachten ook. Ja. Mijn elke keer met een tekstje of een spreukje erbij. Soms in fluo. Daar heb ik soms gekleurde boterhammen. Als je het verkeerd legt. Niet is. zo gezond. Dat is minder interessant. Goed blijf je gerust je mening delen. En je gevoel over Wiltura. Dat mag ook nog. Daar gaan we straks nog even over doorgaan. Hoor. Misschien moeten we nog een liedje van Wiltura spelen voor negen uur. Ik vind van wel. Kom maar op. Welke song van Wiltura we je nog eens horen? We kunnen nog eens de nieuwe spelen. Of eventueel een andere Laat maar weten. Vragen staat vrij zoals ze vroeger zeiden. Goedemorgen, dit is Alizee. Mooi Lolita. Moi, je de app van Radio 2 overspoelt met songs van Wiltura. Hij heeft een nieuwe song uitgebracht vandaag. Hij heeft ook ander nieuws aangekondigd, dat hij beginnende Alzheimer heeft, maar jij kan nog je voorkeurssong even delen. Kunnen we die nog voor negen uur spelen? En wat we ook nog gaan spelen, zo net na half negen, Ook wel goed, hè? Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Goed, hè. Zometeen het nieuws uit jouw buurt. Het is half negen. Sjamot Krulheert. Goedemorgen, zanger Wiltura heeft dus een beginnende vorm van Alzheimer. Dat maakte hij hier bekend via een videoboodschap. Eind maart stopte Tura al met optreden. Vandaag brengt hij ook zijn allerlaatste nummer uit. En de Vlaams minister van Werk, Broens, wil dienstencheckbedrijven verplichten om vanaf nu bij nieuwe klanten eerst de risico's te bekijken vooraleer er een poetshulp kan werken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Anverstijf. In Oud-Turnhout wil de Fietsersbond dat er nu snel werk gemaakt wordt van de heraanleg van de N12, die Ravels met Turnhout verbindt. Op het fietspad is er tweerichtingsverkeer, maar daar is het volgens de Fietsersbond ...te smal voor. Nogthans passeren er op een werkdag ruim 70 fietsers per uur. Er worden maar geen concrete plannen gemaakt... ...zegt Linda van Doren van de Fietsersbond Regio Turnhout. Het is een complex dossier. Het gaat over drie gemeentes onder hoede van Vlaanderen van het AWV. Er moeten reoleringen gebeuren. Er moeten ook onteigeningen gebeuren. Dus we begrijpen dat het moeilijk is. Maar in 2009 heeft men een beslissing genomen... Uh, we zijn nu uh, een heel aantal jaren verder en we hebben nog geen enkel resultaat gezien. Dus uh, er moet een beetje werk van gemaakt worden om het uh, proces te versnellen. Vandaag organiseert de Fietsersbond ook zijn nationale applausdag. Op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen staan er teams om fietsers een staande ovatie te geven om hen aan te moedigen te blijven fietsen. In het Boekenbergpark in Deurne is opnieuw iemand gewond geraakt door een aanval van nijlganzen. Een vrouw uit de buurt was er gisteren aan het joggen en ze kreeg vier agressieve nijlganzen achter zich. Ze viel en raakte zo gewond. Een paar weken geleden raakte ook acteur Dimitri Leu op dezelfde manier gewond en hij belandde zelfs in het ziekenhuis. Dit keer was het de beurt aan Marissa Panis. En een keer hoor ik toch. Ik draai mij om en ze hebben mij gewoon aangevallen, met vier. En dan ben ik gevallen en dan heeft hij wel in mijn hand zo uh, gebeten. Dan heb ik mijn koptelefoon genomen en dan heb ik die weggeslagen. Mijn twee knieën ja, die zijn wel gewond uh, met een arm. Ik vind het nu toch niet zo veilig om daar te gaan zorgen. Het is ook niet dat ik dicht in de buurt was of zo, of dat ik, dat, dat ik iets heb gedaan, want ik, ik heb ze ook niet gezien. In Turnhout merken inwoners de laatste dagen prachtige graffiti-tekeningen op in de straten. Onder andere de Driesestraat en de Wouwerstraat. Het gaat niet om raken tekeningen, het zijn echte kunstwerken en ze maken deel uit van een kunstproject, zegt coördinator van de Turnhoutse Musea Elke Gromme. Wij zijn bezig met een groot beeldverhaal in de stad eigenlijk. Het heet Kind met Inktvlekken. Hij vertelt het verhaal van Senne, een elfjarig fabriekskind dat eigenlijk werkt in de Turnhoutse fabrieken, aan hoofd.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 Vandaag krijgen we opnieuw zonnig weer. Het wordt wel wat minder warm, zo'n 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig en dan lopen de temperaturen op tot 25 graden. En meer nieuws uit Antwerpen kan je de hele dag doorlezen op de website en ook in de app van VRT Nieuws. Het wordt prachtig weer van het weekend. En op de weg... Sava, so het is vrijdagochtend. Mona van het verkeer. Hoe zit ja, het? Ja, dat merk je. Dus richting Antwerpen schuif je enkel 10 minuten aan vanaf Aartselaar. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En richting Brussel schuif je een kleine 10 minuten aan vanaf Peutie en vanaf Jezus Eik. Zorgeloos op weg met VAB Pechverhelping. Nu ook in heel Europa. Dat wij de enige zijn in het heelal? Heel is bestaan! De truth is out there. Dat gelooft niet iedereen. Net als de ongelooflijke promo van Hey. Want bij Hey krijg je tot 20 gigabyte voor maar 10 euro. Allee, oh, ik geloof dat nu. Switch nu naar Hey op heytelecom.be. Hey maakt gebruik van het Orange-netwerk. Zo, mijn profiel is klaar. Oh, Was zoek ik? Groot, maar niet Kleur, ja dat maakt mij nu uit. Hè, zolang dat hij er maar goed uitziet en krachtig is. Hè. Oh, en hij moet zuinig zijn. Met MG heb je altijd een match. Elektrisch, hybride of benzine? Er is er alleen vanaf 19.200.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 Sunweb Spar, lekker veel voordeel Nu gratis vier Spar-hamburgerbroodjes bij aankoop van vier Spar-hamburgers naar keuze Alright Spar, al het goed Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen Peter en Kim Radio 2 Ik voel me rijker dan een koning, blijer dan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 Verklapt het mij. Dat wil je elke keer doen, hè, zo hies. Zo goed, een geniale song. Ook marie jean de Blaren uit Veurne, die staat te dansen. Het is voor heel de dag, wat is jouw geheim? Dat heb je wel, hè. Goedemorgen, ja, Griet. Echt in je hoofd, ja. Goedemorgen, hallo. Griet van Drommen, West-Vlaanderen in Poperingen. Yeah. En welke voel had yeah. jij net bij, wat is jouw geheim? Gewoon zo. in stand lachen en, en denken aan de zon. En, en ja, van alles. Het past bij de zomer, hè. wordt sowieso een zomerheet. Dank je wel, yeah, yeah. Griet. ja. Yeah. Dank u. We moeten naar de eclairs. Margot van de Regio. Weet je nog hoeveel eclairs er waren? 19.000. Luister en kijk nu mee in de app van Radio 2, want ik ben zeer benieuwd om ze te zien. Ons Margot van de Regio zit in de Regio Antwerpen, uh, in, op dit moment in een bakkerij. Ik zie nog geen 19.000 eclairs, ja. maar wat gaat er gebeuren? Mar <tus> Ik ben bij Bakkerij Lins in Antwerpen, in de theaterbuurt. Zeer bekende bakkerij. En dat is een van de vijf warme bakkers die dus morgen voor het KMSKA in Antwerpen de intrigue van uh, James Ensor gaat namaken in 19.000 eclairs. Er liggen er hier al een paar, maar natuurlijk, die worden vannacht vers gedraaid. Dus alle 19.000 kan je ze nog niet zien. Um, Eddie en Axel, jullie hebben een jaar voorbereid aan wat er morgen gaat gebeuren. Spannende dag, maar hoe gaan jullie dat morgen praktisch uh, ja bolwerken de dat schilderij aanmaken ja, dus vannacht wordt er uh, worden we, gaan we volop bakken. Um, morgen vroeg uh, gaan we de eclairs allemaal naar Ginter brengen. Um, en gaan we de eclairs echt doppen in de 18 verschillende kleuren. De schilderij is opgedeeld in 18 verschillende kleuren. Dan heb je allemaal tekeningen, tekenplaten zeg maar, in het wit. En dan ga je echt de schilderij zien groeien. Dus we hebben een dopteam en een legteam die dat de eclairs gaan doppen en leggen op de juiste plaats. Maar dat gaat een hele bedoening worden, Eddy. Ik vraag me nu wel af, waarom? waarom kiezen jullie zo een ingewikkeld schilderij als dat van James Ensor, een Piet Mondriaan, met zo verschillende kleurvakken? Dat had toch net iets gemakkelijker geweest. Dat klopt, maar het was een hele uitdaging. Want allereerst gingen we een hele lange neklaar maken, want dat plan is afgeblazen eigenlijk afgeblazen. En daarmee hebben we samen gezeten en goed nagedacht. We gaan we nu doen en de schilderij is eruit gekomen en met de samenwerking van KMSKH. En het Ensorjaar in het vooruitzicht was dat een hele uitdaging. Dat zal wel. Komen de eclairs jullie oren nog niet uit? Ja, we zijn heel rent uitkijken naar het resultaat. Morgenmiddag, als alles er ligt, maar, dan gaat er heel veel last van onze schouwers vallen. En ja, heel bevredigend resultaat. Het zal wel zijn. En jullie bakken ook wat eclairs extra. Je weet nooit dat er een keer een plateau de grond op gaat. Ja, zo is dat. Er kunnen er altijd wat gevallen uh, en een mislukt en zo. Dus we moeten altijd wat reserve inbouwen. Ja, en jullie reserve ligt op 20.000 eclairs in totaal. Dus jullie hebben er 1000, een marge van duizend. Um, jullie doen dat om al een beetje reclame te maken voor Week van de Eclair. Dat is um, een week om de warme bakker een beetje in de picture te zetten, want dat beroep is niet meer zo populair, hè Eddie? Uh, het is niet meer populair, want het is nogthans een beroep met een heel mooie insteek. Je hebt altijd direct instant geluk van de producten die je maakt. Uh, het, het enige wat eigenlijk wel vervelend is, ja, je hebt weekendwerk en je hebt, je hebt vroeg opstaan. Ja. Dat is het enige vervelende. Maar het is zo'n mooi beroep, zo... Uh, moet ik eens zeggen, artisanaal, echt, echt een heel mooi beroep. Ik zou iedereen aansporen voor toch iets met de handen te doen. En uh, niet altijd met, uh, met het hoofd. Ja, en dochter Axel die gaat jou ja, opvolgen, die gaat de bakkerij overnemen. Dat is echt een bewuste keuze, hè? Ja, ja dus het is niet enkel broodjes maken en patéjes maken. Het is echt wel dat geluksmomentje op tafel creëren. En ja, de bakker heeft toch wel op de zondagse tafel, maar ook de hele week, een vaste waarde bij de gezinnen thuis. Dus dat vind ik een mooi beroep om uh, verder te zetten. Amai, heel mooi hoe je het, het verwoordt. Uh, de vraag is natuurlijk morgen. Jullie gaan daar denk ik een paar uur mee bezig zijn dat het schilderij er ligt, maar wat gaat er dan met die 19.000 eclairs gebeuren? Wie gaat die opeten? Ja, iedereen. Wij nodigen heel België eigenlijk uit, want het zijn er heel veel en ze moeten allemaal verkocht worden. De opbrengsten van het verkopen van de eclairs schenken wij aan Cancer. dat is een organisatie die zich inzet tegen kinderkanker. Dus ja, ze moeten allemaal verkocht geraken, want wij willen niet meer overschot zitten natuurlijk. Vanaf hoe laat beginnen jullie eraan morgen vroeg, voor het KMSKA? We beginnen te werken om 8.30 uur en uh, we hopen het af te krijgen tegen 12 uur. Dus 12 en 1 uur dacht ik hè. Ja, ja, ja. Dan moet het volledig af zijn. En dan kunnen we beginnen uitdelen. Amai, ik wens jullie gigantisch veel succes. Als je morgen nog niets gepland hebt, doe gewoon een dagje Antwerpen. Ga daar naar het hele project kijken. Ik denk dat er geen mooiere slow-tv bestaat dan uh, het moeder der Patekens eigenlijk. De eclair die ge gelegd gaat worden in uh, de vorm van de intrigue van James Ensor. En, James en het is voor de goede zaak. Ja, een James Ensor van eclair. 19.000 eclairs, ga dat zien. Alle beelden zo meteen bij ons op onze Instagram van GoeiemorgenMorgen. Morgen. Oh, ja, goeiedag. Uh, wie bent u? Hallo. Hallo, ik ben Koen Krukke. Nee. U bent Robin. Goedemorgen. Somebody said you got a new friend. Does she love you better? van DJ Siska Scooters van Radio 2. Les diva du dansing. Radio 2 helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Tuurlijk wel, moet ook gebeuren natuurlijk. Wat een goed weekend bij Radio 2. We hebben en ABBA-weekend. Dat is door het debuutalbum Ring Ring, 50 jaar jong. Maar ook alle vragen over je belastingen. Hou die even vast, want vanaf half tien opent de Radio 2-inspecteur Sven zijn callcenter in samenwerking met de FOD-financiën Kijk, en luister nu even mee in de app ja. van Radio 2. Daar zie je de cowboy gewoon zitten. Goedemorgen, Sven Inspector. Ah, ja, goedemorgen dag Peter, dag Kim. Vertel eens, wat gaat er gebeuren? Wel, de ambtenaren zijn net op tijd toegekomen. Perfect. Dus ze zijn klaar zo meteen om vragen uh, te ontvangen. Nu dat kan pas vanaf half tien, want ze zijn nog een beetje aan het studeren. Ja. Uh, dit is uh, de Belastinggids van. Ja, van de, van de viscus zelf, Peter. Dat is iets dikker dan diegene die we zo soms bij de krant vinden. Oei. Uh, en daar ja. staan dus alle dingen in die je moet weten. Uh, Inge, je, je bent ook helemaal klaar, denk ik, om zo meteen uh, vragen. kan je jou even gewoon draaien. Zo, het is heel handig, want die uh, flexibele ambtenaren, ja. die kan je gewoon draaien. Ja. Uh, Inge, ben jij er klaar voor? Ja, zeker. Ik ben er klaar voor. Ja? Ik kijk er naar uit. Ja, maar, maar, het is niet de eerste doen. keer dat je dat doet, hè? Nee, ik heb het al een paar keer gedaan, ook van thuis, tijdens corona. En nu, uh, vorig jaar, de eerste keer hier op uh, de VRT fantastisch. En zijn onze luisteraars een beetje vriendelijk? Of, of zijn er soms ook mensen die zeggen, ja, die belastingen zeggen, waarom moet ik zoveel betalen? De luisteraars van VRT, zijn, van Radio 2, zijn heel vriendelijk. Oh ja, ja, ja, dat is goed, ze zijn geen klachten. Het is nee. toch wel fijn om te horen. En het is ja. toch wel belangrijk om, inderdaad ook, uh, om dat op een vriendelijke manier te doen, want het is natuurlijk soms wel echt heel verwarrend wat je uh, leest of wat je moet invullen. Je weet soms echt niet, wat moet ik nu precies doen? Ja. Als je vragen hebt, wel vanaf straks, ben je gewoon welkom met die vragen in ons callcenter natuurlijk. Hè? Om half tien kan je bellen naar 078 35 34 56 schrijf even klopt helemaal 078 35 34 56 telefoon gooien we zo meteen ook op radio2.be kom je rechtstreeks bij Sven en bij zijn team Goeiemorgen ja, het nieuws van de dag is toch wel Wil Tura, die zijn nieuwe song heeft aangekondigd en ook heeft verteld dat hij beginnende Alzheimer heeft. Dus dachten we van misschien nog een andere song van Wil Tura? Er komen er heel veel binnen. Liliane Herb Herbots, graag het liedje van Wil een kleine diamant in de vorm van een traan. Mm. Chris Wouters zegt, hij heeft zoveel mooie liedjes dus daaruit kiezen is heel moeilijk maar wat je diep treft en als de muren konden praten zijn toch wel heel pakkende liedjes. Nico Pieters zegt Eirostes altijd een heel leuk nummer gevonden en Anne van Kronenborg zegt zegt Hemelsblauw van Vultura zou toch wel een gepast liedje zijn vanochtend omdat we de zon nu toch voor een hele poos te pakken hebben. Zeg, en weet je, ken je die nog? Movento. Movento, kom Sorry, op. Charlotte, uh, jij, jij kan, jij hebt daar straks een heel mooie <laughs> uh, versie van gedaan, ja. dus uh, laat je gaan. Ah, ik sta hier in de straten, stieve grote struiten, ik sta hier in de straten, in New York. Hopla, en... kijk, kansen. Maar heel mooie verhalen die binnenkomen als je het verhaal van de song wil zien, radio2.be. Roland Jansen uit Laanaken, Goedemorgen, Roland. Goedemorgen, Peter. had ja, Nog een mooi verhaal voor, uh, van Wiltura, vertel eens. Ja, toen ik mijn legerdienstopleiding moest doen in Kokzijde. dus dat was, was in 1976, was ik 18 jaar. Dus ja. Toen was daar een optreden van Wiltura. Uh, dus dan, uh, het liedje wat daar toen eigenlijk werd meestal meegezongen door de militairen was: Ik ben eenzaam zonder jou. Tuurlijk, ja. Mm. Dus maar toen, uh, dus na, na, de, na het optreden, moesten wij met een paar jongens van, uh, dus, uh, alle, alle materialen op opruimen, dus dan mochten wij dus samen met Wiltura zijn, zijn auto vullen, of zijn kabinet vullen. Oké. Okay. Dus van daaruit uh, is er toch wel wat sympathie gekomen voor Wiltura. Dus toen ja. ben ik eigenlijk allemaal zijn liedjes zo blijven volgen, dus en, en, uh, wat mij dan het meeste nog uh, bijbleef, vooral als ik in de auto zat, dus een liedje van Het kan niet zijn, dat zij zo die tempoverhogingen doet in het liedje, dan ja. zeker Het kan niet zijn, en dan het verdere, dus ook het, het inhoud van het liedje, uh, dat was uh, dat vond ik prachtig, en dan kon ik Straffe dat, ik ik en dat hm. ja, ja, dat, was, dat is een beetje emotioneel. Dan wil dat liedje ook. En dat heb je ook als je ja, dat nieuws van morgen dat... hoorde, dat je dan denkt: van, het kan toch niet zijn? Kijk, we gaan het spelen voor jou en iedereen die hem graag heeft. Van Wiltura, het kan niet zijn. Roland, dankjewel. Fijne ochtend, man. Oké, okay, graag gedaan. Prima. Pianootje in het begin. En dan ploft dat nummer volledig, zeg.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 Ja, zo wondermooi Het kan niet zijn Ik heb je liefde niet verloren Morgen wordt alles als tevoren Er komt een einde aan mijn tijd Want het kan niet zijn heeft een nieuwe song uit Wiltura. Ga je nog veel horen vandaag uh, op Radio 2. Is een heel verhaal op Radio2.be. Zeg maar Charlotte, jij kan dus ja. Malvento van Wiltura kan je meedoen. Ja, dat wist je niet, hè? Lieve mensen, maar... dit wil je meemaken. Zeker. Charlotte van het nieuws, we hebben nog even. Gaat ze? Komt ie. Ik ben van een strote, een grote strote, Ik sta hier in een strote, een straat in New York. Zou je me geloven... juist Zou je me geloven? ik zie mijn hel tolkwit. Maar ja, ik word in het hotel. Maar pas op voor je hel. Maar vind het toch. Zoiets. Ja, jongens. Ik dacht, ik heb nog een... Ja. Ik heb ze heel minuut voorzien, zo, maar dus rest ga je nee, dus we, we, we, we niet. Ja, dan gaan we het gewoon te laten spelen. Niet. Een ja. vlat talent. Ja. Mijn geld voor een partij. Maar ja, het is te laten. Ik sta niet keer op straat. Je houdt toen ik naar buiten van de buiten op de bronx. Wat ben toch? Drie en een ondertussen auto's, dief is gewoon en gerust. Maar ik sta niet keer alleen. Recht op het is dief gerust. Zoeken door de taxi. dat hier een spel. Stoppen ze van geel? Zie ze in het hotel? Ja. Ja. Chauffeur, zo roon, Zeg, me your money. hij ze. Wat heeft hij nog allemaal gemaakt? Zeggen, hij kan het nog altijd. Wilt u daar zo meteen veel plezier met de inspecteur en jouw belastingen? Elke dag, voor twee. We de We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 BNB. Check de Radio 2 app en DHB. Mm -hmm. Dag, telt voor 2. Radio 2. Uw eerste zonnepaneel krijgt u van ons gratis. Dit zijn wij Solar Power Systems. Wij plaatsen uw zonnepanelen nog voor de zomer. Zo geniet u van stroom aan het goedkoopste tarief, dat van uw eigen zonnepanelen. De nood is er voor slimme, veilige, goedkope, groene stroom. Solar Power Systems laat niemand achter.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 Lentekriebels doen inspireren. Verandas Jansens. Daarom zet Verandas Jansens de deuren van haar showroom in Lier open tijdens de woondroomdagen op zaterdag 3 en zondag 4 juni. De perfecte gelegenheid om met onze experten uw woondromen te realiseren in een ongedwongen sfeer. Kom langs in Lier of kijk op verandas-jansens.be. Verandas Jansens, waar interieur en exterieur samen.